Jullie luisteren naar Radio Ruigoort. <laughs> Openbare werken Ruigoort 2024. We staan nu in de kerk en de kerk is een hele metamorfose ondergaan en het is vol met schilderijen um, van een stichting ACAP en dat is Action for the Care and Development of the Poor in the Philippines. Dit is de stichting the en, uh, en, Future. En er is ook een stichting die meehelpt daarbij, maar rustig gaan hoor, kom goed, kom goed. Oké, okay. oké. Okay. Dus als u als u zelf wil uh, vertellen wat u nu aan het doen bent in de kerk en wat er hangt, dan, dan weet de uh, luisteraar dat ook. Oké, okay. nou ik ben Hetty van der Linden en dit is Geert van der Linden. Ge geen familie. Helemaal, oh, geen oh. familie, maar we hebben elkaar hier ontmoet waar we nu staan, door een groot toeval. En Geert van der Linden, die kan je vertellen. En uh, Geert, en dat is Didit van der Linden. Die alleen oh, de Didit van der Linden. Engels? Engels? Yeah. Ja. Okay. En zij kunnen je vertellen over de stichting ACAP waar je net die introductie over had. ACAP staat voor Action for the Care and Development of the Poor in the Philippines. Um, so, but with, what do we uh, see here in the church? Could you explain how it came together? Yes, the children um, when uh, started as uh, ch three children, but they go through art, the art program, and when they're they are ready, we put them to school. So we send them to school. So the, the art here are actually done by um, hi bigger children already who have been with us for a long time, for maybe five six years, and um, they. Um, ze begonnen met het kunstprogramma en nu zijn ze in de uh, middel school. Dus ze zijn... Dit zijn straatkinderen. you dat from, from, from from they're, they're they're um, is hoe je... Van hier, van straatkinderen en zijn, nu zijn ze er. Ze schilderen en gaan naar school. En dit is een of van ons programma. Dus <laughs> doet <laughs> de Stichting van Diedit, ze werkt met straatkinderen. En probeert daar als het ware normale kinderen van te maken die naar school gaan. Maar vaak zijn die kinderen erg getraumatiseerd. En voordat ze naar school kunnen, uh, werkt die dit met hen vooral door kunst. door kunst. Door hen kunst te laten doen, krijgen ze zelfvertrouwen, komen ze over hun traumas heen. Totdat ze het moment bereiken dat ze naar school kunnen. En dan de stichting van die dit begeleidt die kinderen dan in school ook. En welke vormen van kunst heeft u het dan over? What kind of art uh, sort of, uh, no, what kind of art does ACAP offer? Uh, mostly, painting. mostly paintings. Mostly yeah. paintings. But they are mostly actually paintings. paintings. What we offer actually is education. Our mission is to end poverty through education. And the art program is just a beginning, entry point of the child to the education program. Um, because with art You can heal trauma. You can develop your confidence. You can learn how to cooperate, collaborate, you know, and trust. And when this is okay with the children, then we send them to school. And uh, the purpose of the whole program is to end poverty through education. So we send them to school all the way to college until they can be employed. Um, are the paintings also on the website? Yes, these paintings are also in the website, but most of our AKAP. But really, our main program is education and health, because we also um, is make sure there. Is. Uh, contrast tussen uh, dit hier is uh, uh, kunst een een een uh, een hulpmiddel om kinderen naar school te krijgen. Paint the future uh, wordt de kunst van kinderen gebruikt om geld bijeen te brengen om de dromen van kinderen te re realiseren. Dus alle uh, schilderijen hier in de kerk zijn door kinderen gemaakt vandaag? Uh, uh, deze hier en die? Ja, een deel, hier bij de Paint a Future hebben de kinderen een, een, een tekening van schilderij gemaakt. En dat is weer gebruikt binnen een groter schilderij, zeg maar. Dus uh, ja, vertel jij het. Ja, je hebt het. <laughs> zij doet het veel beter. Ja, het is zo leuk, want zij... zij... We hebben dus een schilderij gekocht waar een droom van een kind in verwerkt is. In Brazilië. In 2006 of 2007 heeft een meisje de toekomstroom getekend op een stukje papier. En een kunstenaar heeft dat stukje papier in zijn schilderij verwerkt. In haar schilderij. Dan is die droom ineens nou 2000 of 1600 euro waard. Want dat is de waarde van het schilderij. Dan wordt het schilderij verkocht. En dat geld is allemaal voor de droom van dat kind. En nou is, staat hier naast me de persoon die dat schilderij heeft gekocht. Dat bent u. Dat ben ik, ja. ja Dit is een schilderij. De Dit is okay, het we lopen even naar het schilderij. Ja. Uh, Dit meisje, dat is wel leuk voor de radio. Het meisje heet Dirtje Corbes. Nee, nee, dat is de kunstenaar. De, ja. de kunstenares. Ja, en ze komt uit Brazilië. Ja, ze komt uit Brazilië en dit is Micaela. Uit Brazilië. En ik heb Michaela gevraagd. Ik heb haar een kwast in de hand gegeven. En ik heb gezegd... Michaela, doe je ogen dicht en hou die kwast goed vast. En maak er rondjes mee. En zie dat die rondjes naar boven gaan. En ga met je ogen ook naar boven. Tot je je droom kunt vinden. En als je hem pakt, die droom... dan ga je hem heel vlug op het papier schilderen. Maar je moet het snel doen, want anders gaat hij weg. Nou, toen heeft ze dit huisje geschilderd. Dat was haar droom. En toen heb ik... Die, er waren nog twintig andere kinderen. Toen heb ik al die kinderdromen bij elkaar gepakt. Toen heb ik vijftien uh, kunstenaars vanuit de hele wereld uitgenodigd... om naar Brazilië te komen. En ik had een vriend die daar een bounty-eiland heeft. En die zegt, komen jullie maar bij mij. En komen jullie bij mij maar schilderijen maken. En toen hebben we tien dagen... Op dat Bounty-eiland bij Florianopolis hebben we uh, 15, ik weet niet meer hoeveel kunstenaars staan te schilderen. En toen hebben we 100 schilderijen gemaakt met z'n allen. Die schilderijen zijn tentoongesteld eerst in Florianopolis, daarna in Sao Paulo, daarna op het vliegveld van Atlanta, daarna in Nederland en nog een paar plekken en nu staan ze hier. En zo was dit schilderij ook in een galerie in Malden en die heet Maison Daar. En daar zijn er nog een stuk of 20, 30. En toevallig was Marianne in Malden, want ze ging daar gewoon een paar dagen van de natuur genieten. En ze komt daar dat, die, die galerie binnen en ziet dat schilderij en valt er letterlijk op. En ze koopt dat schilderij. Nou, natuurlijk een fantastische verrassing voor mij. En toen heb ik gezegd... Uh, Marianne, kom naar Ruigoord, want daar komen mensen... en die zien wat wij, wat, wat, dat wonder wat er is gebeurd. En dan bellen we van daaruit naar dat meisje in Brazilië... en naar die kunstenaar... en dan overhandig ik officie officieel het schilderij aan jou. En de 1600 euro die zijn al onderweg en ze wil nog steeds een huis. Want ze woont nog steeds bij haar moeder. Ik zie een, uh, een schilderij met een groene-blauwe ondergrond... en dan een huisje... Vier verschillende kleuren in een huis. Um, en dat zijn uh, kinderen uit, allemaal uit Brazilië waar u mee bezig bent? Nou, dit, dit zijn kinderen uit Brazilië. Maar ik ben zo ook bezig met kinderen uit Zuid-Afrika, Madagaskar, Chile, uh, Zuid-Afrika, Noord-Amerika. In Dakota, Zuid-Dakota. Uh, met die ellendige toestanden van de, indige, van de Indianen daar in die... In die afgebakende, nou ja, je kent dat wel, die reservaten. Dus het is over de hele wereld. Waar kunnen wij u vinden? Als mensen dit horen. Het heet Paint a Future. Dat is de naam. Paint a Future. Het is www.paintfuture.org Ze mogen me altijd bellen. Mag me, wil me telefoonnummer dag en nacht mogen ze me bellen? En dat staat op de website. Dat staat op de website. Okay. En ik heb nu een galerie en die is op de Piet Heijnkade. nummer 50 naast het Bimhuis. En dat is een enorme galerie en daar hangen nog weet ik hoeveel dromen. En ook in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den bos. en in Maalde in Maison, daar. Oké, okay, nou is die andere mevrouw weer weg, maar we moeten even ook het e-mailen het, e het uh, websiteadres hebben waar we de de schilderijen kunnen vinden... van de kinderen van de Filipijnen. De, uh, de website van de Filipijnen. Acab.com.ph akap, uh, akap Acab.com.ph dus A A -A A -A A -A Van de Filipijnen. Dus uh, ga deze websites bezoeken... en uh, verwonder u... over uh, de schilderkunst van deze kinderen. Dank u wel. Dankjewel. <laughs> Dank je wel. En dan nu uh, buiten op uh, het, het, het terras bij het Kabouterhuis. Daar vinden wij MC of Redex. En um, ik heb uh, een nieuwtje. Ik hoorde zojuist dat uh, zometeen Radio Patapoe hier gaat neerstrijken. Oh, voor een uitgebreid interview met... Uh, met, met u. uitgebreid exclusief. En waarover gaat dat dan? Uh, over mezelf, denk ik. Dat is het enige waar ik verstand van heb. <laughs> over... Uh, ja, we, we kijken wel waar het, waar het, uh, het gesprek toe leidt. Maar het uh, lijkt wel leuk om... Uh, om een... Ik uh, ben nu... Ja, Anders Juj? hoor ik het vuur te hard en dan gaat... Oh, kijk, en... Ik ben nu... Ik uh, zit nu 40 jaar in het vak van kunstenaar. Dus misschien was het wel leuk om er even... ...een comprehensive uh, interviewtje over te houden. Ja, zeggen. want voor de duidelijkheid... ...jij maakt paint art of je combi art in schilderij voor. Ja, ik maak uh, mix, ja, mixed media. Ik ben ooit begonnen met zeefdrukken, drukken... ...en vervolgens allerlei grafische... We werk heeft een heel grafisch uh, karakter, ik moet ik zeggen. Um, heel lange dus posters gemaakt voor... Um, de sociale media, was in de tijd Facebook vooral. Maar sinds een paar jaar uh, begreep ik dat iedereen zijn sociale media tegenwoordig op zijn telefoon checkt. En niet meer op zijn laptop of op zijn computer. Dus ik maak werk dat, ja, hoe dat uh, uh, uh, geformat is voor, de, voor je telefoonscherm. En dan zijn het, zijn het uh, tegenwoordig sinds een paar jaar maak je gifjes, ja, de geanimeerde posters, die, zeg maar, met beweging erin. En dat is, uh, ja, in de eerste plaats was ik een beetje zat van het maken van posters. In tweede plaats, die gifjes, die moet je een paar keer laten loepen, om alle informatie uh, in te kunnen op te nemen, de tekstinformatie, beeldinformatie. En uh, daardoor houd je aandacht iets langer vast met een... Met een loopje, want je moet er wel twee of drie keer lopen om alles te zien. Als je dat zin in hebt. Het is ook een beetje een, een trucje om gewoon je iets langer te laten kijken. Waar, je, waar, waar kan ik dat vinden als ik het, Heb je een eigen website? Uh, nee, ik heb niet een eigen website. We hebben wel van de Kabouters hebben we een website Kabouters.nu. Van de kabouters van nu, daar, daar kun je alle activiteiten in de geschiedenis van de kabouters eh, Amsterdam en omstreken terugvinden. Uh, maar uh, nee, mijn werk kun je alleen terugvinden op de sociale media. Ik, heb geen, geen... Of ik stuur het je persoonlijk op, ik app het je, zou ik maar zeggen dus jouw, jouw uh, televisiescreen is dan even mijn canvas of jouw telefoonscreen is dan even mijn canvas en op kabouters.nu staat ook hoe jij te bereiken bent uh, daar staat wel een link door volgens mij naar mijn sociale media en uh, de Gruttkabouterhuis uh, Facebookgroep ja volgens mij staan die links er allemaal op ja. en je hebt nu ook een uh, iets uh... Uh, Geëxposeerd in het kabouterhuis. Ja, in het kabouterhuis zijn nu te zien uh, een aantal uh, uh, uh, ja, affiches, posters, ingelijst voor de, voor de gelegenheid. Er, zat, er ligt een catalogus, ongeveer. Uh, van de, ik heb tien jaar geleden een hele grote expositie gehad en daar is een hele mooie catalogus van uitgekomen en die ligt er. En ik heb uh, een heleboel gifjes achter elkaar geplakt. Dus een soort van filmpje van ongeveer een kwartier. Waarbij je al die gifjes achter elkaar kunt bekijken. Op een uh, computerschermpje. Ja. En ook alles wat je in het kabouterhuis nu hebt. is ook uh, te zien op kabouters.nu? Nee, volgens mij niet. Nee, nee, nee. dat hebben dat we niet. Hè. Maar wel de link naar uh, ja, hoe je mij kunt vinden, zou ik zeggen. Behalve dan dat je natuurlijk bijna altijd het kabouterhuis op Ruijgoort bent. Precies, daar kun je altijd persoonlijke vragen kunnen daar gesteld worden. Dan gaan, gaan de kunst en andere verschijnselen in en om het kabouterhuis. Dankjewel. Oké. Okay. En dan ga ik nou het kabouterhuisje in. En dan hoor ik een stemmig muziekje. En... Dan zien we dus de aan de wand. De wanden zijn gedecoreerd met uh, kunst van uh, Alfredix yes. MC Alfreidex. Ja. Overal waar we kwamen zagen we de prachtigste systemen falen. Ja. Ruigwoord Kabouterhuis. Uh... Ja, dat is een tekst van uh, de Nederlands beste dichter ooit, Hans van Haken. Die heeft ook ooit de Ruijgoort-trofee gewonnen, maar hij heeft ook de pc hoofdprijs voor Literatuur ooit is hem toegekend geworden. En um, deze tekst, overal waar we kwamen, zagen we de prachtige Systeem Heb ik geschreven op een uh, oude roestige zaag, met een, uh, een kabouter ervoor. En, um, Vond ik wel een mooi, uh, mooi uh, commentaar, een maatschappelijk commentaar. Ja, en de, en de, en de verroeste zaag met die tekst daarop, ja. met de kabouter daarvoor, bovenop een klein stukje boomstronk. Ja, precies. Dus de de, de kabouter is eigenhandig afgezaagde boomstronk. Denk ik niet, maar die stond ervoor. Dus... Dus, uh, <laughs> Eigenlijk dus uh, uh, 30 centimeter boom uit de grond en de rest van de boom is af. Want daar zit ja. dan dus de dus, ja, dus, zaag. Ja. ja, ik weet niet precies. Misschien stond hij ook wel hoog. Dus weet ik weet niet meer precies hoe dat eruit zag. Maar... Uh, verder het EK op klein beeldscherm. Ja, in een dus, uh, Het is de EK van een jaar of acht geleden, denk ik. Maar er komt weer een EK aan, dus... Uh... Ja. Op het, op het klein beeldscherm kun je dat hier bij de kabouters volgen. En dan daaronder is een, een collage die um, de kaboutersfilosofie in het kort, uh, in het kort uh, samenvat. Het zijn vijf plaatjes. Op het eerste plaatje zijn twee kabouters. die zet twee speelkaarten bij elkaar aan. En dan gedurende andere plaatjes maken ze een soort kaartenhuis... En, uh, op plaatsje nummer 4 dallen ze boven, boven, bovenop het kaartenhuis. En op plaatsje nummer 5 lachen ze stortend. Het korthuis, kaartenhuis stort daar ineen, en de kabouters hebben daar ontzettend plezier in. Zat, uh, en dit is gemaakt... Soms, soms over de kabouters, uh... <laughs> met het 40 jaar landjewel. Ja, dat is eigenlijk 10 jaar geleden inderdaad. En ja. tot dat was het eerste landjewel in het dorp en niet op de vlakte? Nee, volgens mij uh, weet ik eigenlijk niet meer. Nee, ik denk 2007, 2008 was het eerste landjewel hier. Zo denk ik. Deze is uit 2014, dus ik weet eigenlijk niet meer uh, precies. Ik weet het ook eigenlijk. Uh, we gaan het... Ja, even, even opzoeken de in de archieven. <laughs> en dan de ene ruigo, Fortuna Favet Fatui. Ik heb me laten vertellen dat die Latijnse uitspraak helemaal niet dat het een beetje potjes Latijn is. No, oh, dat gaat wel zo, ja. Ik heb wel Latijn uh, gestudeerd en uh, het, is, het zou best kunnen zijn dat het grammaticaal niet helemaal uh, overeenkomt met het uh, uh, oude Latijn. En even kijken, dan lopen we verder. Ja, we hebben hier nog wat andere pauzes. Eentje met uh, de, de, de hit text, Don't Panic, You're Tripping Een heel kleurrijk plaatje En dan hebben we een plaatje, een beetje Alice in Wonderland-achtig plaatje met, Waar het gebouw is afgebeeld En dan door een gat in de vloer uh, het, Gaat Alice down the looking glass naar beneden naar, uh, ja, Waar gaat ze uit heen? De onderwereld, of wat is het? Droomwereld. Met het huis. Ja, ja, precies. Hier glijdt ze naar beneden. Dan hebben we een plaatje, dat is een. Even kijken hoeveel zijn het. 4 x 5, 20 afbeeldingen van. of 19 afbeeldingen van de piramides, allerlei piramides. Worldwide. En het eindigt dan met een afbeelding van de voorkant van het kabouterhuis, toevallig ook een piramidale vorm heeft. Daar rechtsonder. Nou ja, in feite, elk huis natuurlijk wat een puntdak heeft. Ja, precies. Maar uh, in dit geval gaat het om de uh, wonders ja, of the world. In Zuid-Amerika waren ook piramides. Ja, ja, misschien. En, Egypte. Ja, ja. Ja, en ja. In, in Azië misschien? Dat zou best kunnen, dat ze in, in Cambodja nee, ik of heb zo... Het op, weet ja, ik weet weet ik. Maar wel in ieder geval zeker de Maya's, wat ik al ja. begrepen. En de A A, A A Azteken en de, eh... Ja, ja, precies. Ja, daar zijn er een paar van. En de Egyptenaren natuurlijk. En dan hier uh, een poster met... Uh, uh, maar, tijdens het jaarlijkse ballonnenfeest in de Paradiso op de 28 december. december... hebben de kabouters jarenlang de rookruimte, toen die erop stond... Uh, het programma mogen... Invullen, een kleine rookruimte. We programmeerden altijd wat DJ's en wat X. En dit is een poster van waar de Paradiso op staat afgebeeld, s'nachts uitgelicht. Met daarboven een soort van uh, UVO, waarbij waar, waar, waar betere beschouwing blijkt: de UVO een rookmilder te zijn waar rook uit komt. Dus uh, vandaar de rookruimte in de Paradiso. En het rondje af te maken. En dan zien we twee mooie bankjes met, met uh, kussens. Ja, Toch uh, heeft het kabouterhuis de afgelopen jaren wel echt een metamorfose ondergaan. Hè? Het ja. is helemaal mooi, mooi ja. opgeknapt. Um, ja, een mooie uh, houtkachel. Ja. En um, ja, ook strak in de lak. Echt heel strak in de lak inderdaad. Uh, verder, volgens mij, zonder reclame te maken. En... Um, uh... We zijn nu uh, Alfredo is gaan zitten op een van de bankjes die een, een, een mooie zachtrode bekleding heeft. We kijken nu naar zijn laptop waar een, een, een in het Engels heet het slideshow. Ik zou zeggen een, een ja. dia. Uh, um, ja. ja, het is een slideshow. Eigenlijk die, alle op een het is, zijn de hier. Slideshow ach. in het de Nederlands. Ja, dia show. Inderdaad. Maar ja, het, het zijn dia geen dia's. Het zijn inderdaad. Uh, het zijn inderdaad uh, de, de gifjes achter elkaar geplakt. Moet zeggen. Dus is, al jouw... Uh, ja, jouw uh, de gifjes tot uh, 2023, volgens mij is het een filmpje van vorig jaar. Jouw creaties op uh, papier oh, en, en op de laptop. Uh, ja, dat zijn de, de, de, niet de papieren creaties, maar de gifjes. Oh ja, de, de, de, de, de creaties die je uh, tweedimensionaal hebt gemaakt op de laptop. Uh, ja, in die zin uh, ja, zeker. Ja. En dat is uh, de geanimeerde affiches, en, zou je zeggen. En daarvoor ligt de catalogus met jou erop. Je, daarvoor ligt de catalogus daar. van een <laughs> grote expositie Echt? die ik had in Alkmaar uh, tien jaar geleden. En daar hebben we een vriend heeft daar toen een grote foto van gemaakt met een heleboel. Posters, niet alleen van het kabouterhuis, maar ook van uh, Het Gapend Gat. Dat was een radioprogramma op Radio Patapoe. Een soort chatshow die ik jarenlang samen met een vriend van me heb gemaakt. Welke jaar, over welke periode hebben we het dan? Ja. Ik, ik zet er nooit data bij. Maar hoe lang geleden ongeveer? Ik denk dat het. Ja, hoe lang? Ik denk. 2000. Dat ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. 2000... Twaalf, 13. Uh, wat? Uh, de, de, de tuin... Uh, de tuin Kabouter, Kabouter, Kabouter. die aan het... aan het, okay, ja. wieden is, die wil wat vragen. <laughs> oh, maar dat er niet uit. Gelukkig. Nee. Ja. Dus, uh, daar zijn, daar zijn posters van. En posters van, um, uh, van... Volgens mij van Ruigoord ook. De... de Poëzie posters voor het woord. Daar zit er een zooi bij. Ik kan ze even niet zo snel vinden. Vind je, hou je, vind je ze nou allemaal dat je naar kijkt? Oh ja. Of heb je, is er eentje waarvan je denkt... Nou, dat was zo'n wonder dat ik die... Dat ik dat ineens uit mezelf die, uh, tevoorschijn woord. zag komen? Nou, dat is sowieso altijd... het uh, is, is verwondering van eigen, over eigen creativiteit. Um, ja, daar doe je toch een beetje voor. Om jezelf te vermaken en te verbazen met je eigen creativiteit. Dat is zo, ze zien er allemaal anders uit. Niets is hetzelfde. Nee, nee, precies. Elke poster heeft een andere ja. belettering. het woord kaboutig of het gapend gat. Ja. En elke poster heeft dan ook in de stijl... waarin het dan bijvoorbeeld het gapend gat staat... is de rest ook uh, gestileerd. Zoals ja. de tekeningen of de andere informatie... die op die poster staat. Ja, ja ik, heb, ik heb wel op zich... Uh, ik ben natuurlijk begonnen met zeventig schilderen. Dus heeft het heeft een tijdje geduurd voordat ik zeg maar, mijn beeldtaal kon overdragen. Uit de, uit de computer kon halen ook. Weet je wel. Maar toen, dat, toen me dat eenmaal lukte, was uh, de geest uit de fles. En er waren dus veel uh, plaatjes meegemaakt. Nee. En inderdaad, heel veel, iemand zei me ooit, ja, je moet nooit meer dan vijf... Lettertype in één poster en zo. Maar zoals je ziet is het een, een chaotische, chaotische mengelmoes van lettertypes. Dat, dat verraadt zich ook een beetje mijn punk-achtergrond. Een je uit die tijd. Uh, en het heeft ja, zeker een soort van tong in cheek. Uh, bijvoorbeeld deze posters. En het gaat het Grap presenteert Snow Whitney en andere sprookjes zonder happy end. Met een afbeelding van sneeuwitje. Met uh, die, uh, een fles alcohollurk met wat lege flessen die ons aan haar voeten liggen. Dus um, volgens mij uh, was net Whitney Houston net overleden. Vandaar dat Snow Whitney. Ja, ik zie inderdaad vrijdag 24 februari om tien voor half zeven. Maar geen jaartal erbij. Nee, nee dat is, maakt het archiveren van mijn eigen werk best wel onhandig. omdat ik nooit... Ah ja, een hier een eentje verder had je wel een uh, jaartal. Ja, okay. gaat ja, af en vanaf af en komt het toch aan. Are we having fun yet? Ja. Elke donderdag live en direct tussen 7 en 9 uur radio, ja. Pattepoel. Ja. Volgens mij was dat toen hier in een tentje op verder verderop. We hebben inderdaad ook, uh, ook begonnen vanuit... samen uh, blow in de tijd? Om gewoon vanuit een tentje hier op het, uh, tegenover de kerk op het grasveld radio uh, te verzorgen. Dus uh, we zijn ook heel vaak... op locatie geweest, net zoals... Hans van Radio Pattenpoedalen komt. En gewoon rechtstreeks... Uh, um, ja, vanuit waar hij is... rechtstreeks in de... in de ether, of althans... in het... Uh, het uh, World Wide Web uh, uitzend. En dus een van de eerste shows... trepanatie in de Sixie: de Bart-Hugge-story... Misschien nu wel bekend. Bart Hugus was een soort verwarde hippie de sixties. Die een gaatje in zijn hoofd uh, borde. En in deze show waren gasten, persoonlijke vrienden van Bart Hugus in die tijd. Uh, Yvonne van Doorn, de weduwe van uh, Johnny van Doorn de dichter. En Hans Pomp, de dichter, schrijver en aanstichter van Ruighoort. De eerste die hier in 1973, meen ik... Uh, het eerste huisje heeft gekraagd hier. Dus hier waren toen te gast om de Bart-Hugge-story uh, ja, te duiden. Oké, okay, nou, ik, volgens mij moeten we het hier maar even bij laten. Anders ja, nee, schiet je, zie je al je kruid. Want nee, zo meteen nee, komt natuurlijk ja. Hans van Radio Paterpoe, jouw... Feitelijke collega. <laughs> ja. En indirect is het in de vrije radiowereld ook collega van Radio geworden. Ja, oké. Okay. En we gaan ook uh, nog proberen om uh, het interview wat hij gaat maken met jou... om dat ook dan op de te okay. uh, connecten op een bepaalde ja. manier. Ja, top. Nou, dankjewel Alfredo. Okay. Ja, graag gedaan. Zie je later. Yo. Openbare werken 2024. Ruig gehoord. En dan nu uh, in de pastorie. Lopen we nu naar binnen. In die repositieluimte. En die had 50% korting bedongen. Jeetje. Op werk wat als hoog goedkoop was. En Op het moment dat die man zei: van oké, okay, de rest van je werk kan ik ook voor jou in Nederland kopen. Ja. Uh, nou, de explosant in de pastorie is nogal druk. Tijdens het einde van de ceremonie, bij de laatste rookhandeling naar het boomtje toe, Dat komt het vluchtig huis uit. ZINGEN En uh, in de salon explodeert Olaf. Hey Sylvia! Hey, I... I begin Olaf Coast aan piano onderdelen uit is allemaal een stukken toets verwerkt in een ovaal met in het midden een spiegel of uh, de, de lange hamerstokjes naast elkaar en daar in het midden een gloeilamp of uh, de hamerstukjes zelf in een, uh, een mooi uh, uh, omhulsel met onder de toetsstenen. De uiterkop staat er nog hier, hier rechts op die ja, ruimte. Dat mis ik wat. Ik ben klaar. Dit is een Eken. kleintje. Ik heb ook nog een hele grote gemaakt. Zie je? Hier dus zo mooi. En in het uh, dorpshuis, waar Apollonia overheerlijke taarten en broodjes heeft is een expositie. Nou, vanaf dat moment zit ik nu hier elf jaar en ik heb successieflijk heb ik daar een Zuidzerg bij gebouwd, daar een galerie, daar nog de vijverkant. Op het dak heb ik gras laten groeien, inmiddels zijn dat vetplantjes geworden. Tien jaar ben ik onafgebroken geweest. Want door onder blij. Zeg daar door zijn dochter Tara en haar vriend E.T. Zonder enkel aan de van Openbare werken Ruugeort 2024. We gaan nu de pastorie in en we gaan op bezoek bij Johan, want hij exposeert in de eerste kamer van de, de pastorie, waar we vroeger de pastoor koffie zat te drinken met zijn huishoudster. Mag ik hopen met zijn huishoudster? Hé hey Johan, hey. Hey. hier is Radio Ruighoort, is Welkom in mijn bescheiden expositieruimte hier in het fijne Ruighoort in de pastorie. De plek waar ik me heel erg thuis voel. Um, ik, heb, ik doe voor het eerst weer eventjes mee onder mijn eigen naam. Wat niet zonder de stichting kan natuurlijk. Dus heb ik een aantal van de kunstenaars die dit jaar bij ons exposeren in Amsterdam meegenomen alvast. Om te introduceren. Welke stichting is dat? Dat is een stichting. Die heet Stichting Sanjay Gampat Brouwer. Het is een hele mond vol. Het is ook genoemd naar de mooiste Suriname die ooit heeft bestaan. En ik kan het weten, want ik was ermee getrouwd. Uh, met die stichting promoten we, uh, we en exposeren we en verkopen we Surinaamse kunst... of kunst met een Surinaamse signatuur. Dat doen we in het Vrijpaleis in Amsterdam. Eind oktober is de volgende editie. Ik was dit jaar voor het eerst in vier jaar, sinds vier jaar, weer eens in Suriname zelf. Uh, Daar heb ik weer 23 uh, kunstenaars mogen bezoeken in hun atelier... En uit, op basis van die uh, reis hebben we een, heb ik een aantal mensen uitgenodigd om dit jaar mee te doen aan de expositie hier in Amsterdam. Er hangen ook uh, daar materiaal van hier nu in de pastorie? Ja. Daar hangen uh, vier, uh, vijf, vijf kunstenaars heb ik, uh, meegenomen: uh, Robert Enfield, Giovanni Jona, Henna uh, Draaibaar, Barbara McIntosh en Winifred Giersthoven. Dat zijn de mensen uit Suriname. Hier hangen ook drie, vier verschillende series van mijn werk. Ikzelf verschilde periodiek, altijd symbolisch. Het verwijst heel erg naar mijn uh, bestaan op dat moment. Ik gebruik ook heel veel bloemen in mijn werk en die verwijzen naar een periode van 14 jaar... dat ik mij met tuinen bezig hield als tuinenlandschapontwerper en tuinaannemer... Ja, als ik nu kijk naar een wand, dan zie ik dus uh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schilderijtjes met de ondergrond uh, Suske en Wiske. Strip. Ja, dat zijn, dat zijn allemaal portretjes uh, van Sandje. Die heb ik gemaakt toen hij is overleden. Ik heb hem, uh, gelukkig waren we officieel getrouwd. Ik heb dus ook die hele mooie dubbele achternaam Gaan Pat Brouwer... En uh, uh, toen ik hem over de hele wereld had uitgestrooid... ging ik een rondje opruimen in mijn huis. Toen vond ik Tien zusjes en wiskers. En Sanjay was gek op stripboeken. Die moet Sanjay gekocht hebben. Kan niet anders. En ik wist toen al dat ik schilderijtjes ging maken... met zijn portretjes en een beetje van zijn as. Uh, een modulair systeem waarin ik elk seizoen... een andere achtergrond zou kunnen uh, gebruiken. Toen heb ik me afgevraagd... van welke van die albums ga ik dan gebruiken... En wat ga ik daarmee uh, willen zeggen? Nou, ik vond één album met uh, ruimteschepen erin. En uh, Sanjay is voor de studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft naar Nederland gekomen. En die kleurstelling is blauw-blauw. Dus daar verwijst die kleurstelling en die uh, uh, Suske en Wiske album naar. Eh, uh, een oom, die ook heel vroeg is overleden, was een soort Hindoestaanse natuurgenezer. Sanjay hielp hem wel eens als administratiejongetje in Suriname. In Nederland hielp hij vaak de EHBO'ers, niet bij, als EHBO'er, maar om die luipetientjes op festivals een beetje rustig te houden. En, uh, ik vond ook een, uh, uh, album met bosnimfen en doktoren en zo erin. En dat is groen-groen combinatie geworden. Maar wat Sandy het allerleukste vond, dat waren festivals en pretparken. En later ook een album bij hebben gezeten met acht banen erin. En dan heb ik een combinatie van groen en blauw gekozen. Dus daarom zijn er verschillende kleurstellingen. En daarom vertelde deze serie. verwijzen naar die drie aspecten van zijn leven. Ja, en uh, dan, de, uh, dan heb je dus de, de ondergrond, uh, de Suske en strip. Dan uh, uh, een beetje verf met de as van Sanjay, Ja. En dan een, uh, een, uh, een, een weergave, of hoe noem je dat zeggen, uh, een silhouetafdruk van uh, uh, hoofden. Maar ja. is het allemaal Sanjay? Ja, het is allemaal Sanjay. Dit waren voor mij vier, want ik heb uiteindelijk vier verschillende gebruikt. Vier verschillende Sanjay's. Sanjay kon heel verschillend zijn, wie niet? Hij ook. En uh, voor mij waren dit vier, vier uh, dit, die vier kopjes samen waren voor mij wel Sanjay. En dan daarbij staat de tekst. Ja, ik heb ook nog op al die werkjes een Sanjay-eigen spreuk toegevoegd. Bijvoorbeeld, links helemaal boven: Ik geloof nog eerder in sprookjes dan in politiek. Of deze. We zijn allemaal gelijk hoor. Wat een vette wagen heb jij zeg. En zo heb ik... En die op, andere, laten op, we Die ook. Elke dag kan een feestje zijn. Uh, spullen zijn altijd tijdelijk. Uh, de hele wereld zou een speeltuin moeten zijn. Je weet dat je zelf de slingers moet ophangen. Ja, wauw. En, oh ja, dat is en heel is, mooi. Ze zijn ook heel, eigenlijk... Nou, het ziet uit, uh, eigenlijk in de grootte van een, uh, van een uh, leesboek. Ja. En, en, en daar heb ik dus niet alleen een deel van zijn overlijden mee verwerkt, maar ik heb die dingetjes ook gemaakt om de stichting mee op te richten. Ik heb ze allemaal aan de stichting gedoneerd. Uh, en op die manier, wij werken eigenlijk uh, altijd zonder subsidie. Op die manier hebben we de eerste kosten kunnen dekken en zijn we gewoon van start kunnen gaan. Een ja, geleden was het. Uh, hij is in 2016 overleden en in 2017 hebben we die stichting opgericht. Ik heb eerst het jaar benut om hem over de hele wereld uit te strooien. Zowel in Suriname als in India. En die periode die heb ik benut om, om te bedenken wat ga ik dan doen. En nu ga je stijgen enigszins weer in je schoenen. Zeker. En sinds we de salons in Ruijgold, oh, niet in Ruijgold zijn we nu, in het Vrijpaleis doen. Uh, denk ik ook dat we onze plek hebben bereikt. Ik merk ook dat het langzaam maar zeker weer tijd wordt voor mezelf. Dus ik heb eigenlijk afgelopen winter besloten we bestaan dit jaar zeven jaar als stichting. Uh, we zijn een heel klein team waardoor in verhouding ik wel heel erg veel moet doen. Is niet erg. Maar ik heb een punt op horizon nodig. Die hebben we gezet bij het tienjarig bestaan. En deze jaren ga ik gebruiken om te proberen de stichting daarna door te laten gaan met een nieuw team voor de volgende generatie. Uh, mocht dat niet lukken... dan zijn we zelfs in staat om de stichting op te heffen. Want ik vind na tien jaar... met en tien jaar zonder Sanjay... mijn werk te hebben gedaan... vind ik eigenlijk voor mij het cirkeltje wel rond. En uh, de, het nieuwe stichtingsverband... is dat nog steeds in, in jouw uh, idee... ook in samenwerking met met, met Surinaamse Surinaams mensen... zowel in Nederland als in Suriname? Ja... Ik vind nu, heet die stichting Stichting Sanjay Gampad Brouwer, dat mag wel Stichting Sanjay worden. De website is ook al stichtingsanjay.nl. Uh, dus dan, dan is die hele ballast van het overlijden van Sanjay wordt weggenomen. Maar dan hoeft niks te worden weggegooid. Dan zijn die tien jaar die we nu hebben afgelegd gewoon uh, een stuk archief voor uh, de, het vervolg van die stichting. Dus ik, ik zie het wel voor me dat dat een stichting blijft die zich bezighoudt met kunst, met Surinaamse Sy, Sy, signatuur um. Tot slot, waar kunnen we jou vinden op het internet? Stichting Sanjay.nl, daar kun je Sanjay, alles S-A-N-Y-A-J... Bijna. Oh, bijna. S-A-N-J-A-Y. <laughs> Dankjewel, Johan. Graag gedaan. Zie je later. Later, Doei. Uh, Heb je contact met haar? Tegenzien, maar. Oké, okay. uh, het... ja. nou anders uh, uh, uh, oh, het... kunnen we. Uh, Hans is er ook. Dat ja. klop. Uh, zullen ja. we iets zeggen? Dat, want nu komt iedereen ineens hier naartoe lopen. Het is onder druk van de deur. Oh, oké. Maar. Uh, ja? Ja. Uh, ja. Is ze er niet? Ze ja. dus is er niet. Oké. Okay. Ja. Uh, geef je een belletje als ze er is? Oh, dat vind ik fijn. Ik heb mijn mobieltje bij. Oké. Okay. <tie> nou, de wethouder is er nog niet. Annie staat te wachten bij de poort. Oh. Dus. is de Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. In, the... <laughs> <Yeah. tie> uh, in de Zadenstraat. In de Zanestraat, ja. de prachtige tuinzicht, geweldig. Oh, uh, dat weet ik allemaal nog niet, maar ik weet wel dat het in de Zaanenstraat is. Ja, ja. Uh, als ik even mag ontbreken, oh, ja. Annie staat bij de poort, Je gaat nu de perswoordvoerder bellen. Die, die, die de wethoudste, de... Annie, te wachten, ja. de wethoudste is er nog niet. We even ze zeggen... nog niet. Nee, zullen we, moeten we dat niet even zeggen aan de mensen? Okay. Dat we in afwachting zijn dat Annie bij de poort staat? Ja. Of laten we de mensen een beetje in het organisme? Ja. Nou, hoe lang zou het duren? Nou, in principe moet ze, kan ze elk moment hier zijn. Ja. Mag jij in de microfoon doen? Ja. Openbare werken, Ruigoord 2024. Dames en heren, u zult nog even moeten wachten tot de wethouder. Ze is er nog niet, ze wordt opgebracht bij de poort en zal niet lang beginnen. Ik ben Nee, en... Uh... Nou, we staan in afwachting van de wethouder, maar hier staat uh, de Noorderling. Ja. Hoe is het met de Noorderling? Ja, de Noorderling is ook afwachtend op de wethouder. Ja. En uh, lekkere scheuren in uh, uw broek. <laughs> ja, ja. ja, ja. Voor, de voor, de, voor de kijkers thuis. Voor de luisteraars. Ja. Ja. Maar we wachten op de wethouder en uh, ze zal elk moment komen... Uh, en, uh... En er komt een helikopter aan Komt er een helikopter aan? Nee, dat zou ik niet. Nee, dat komt waarschijnlijk. Uh... De ambulance komt haar brengen. Ik denk dat ze een uh, RMC-attractie heeft. Ja, weet ik. Openbare werken 2024. Ruig gehoord. Oké. Okay. Uh, de tijd uh, wordt uh, een beetje. We hebben nu een vermaakje. Even luisteren naar wat er gezegd wordt. Was er, en toen waren we, waar we hadden op zoek naar het plek om ergens buiten te gaan wonen. We hadden communes met Roel van Duin bezocht en zo. En, uh, maar ja, dat was het toch allemaal niet eigenlijk. En toen uh, uh, stond er in de krant, morgen uh, uh, gaat het gebeuren in de woord. Nou, toen uh, uh, kwam ik bij Gerbe. En Gerbe, ik erin, zie hem nog heel veel vormen. En met een kommetje die in zijn hand zei: Je moet, die moet morgen naar komen, want dan gaat het gebeuren. Oké, okay. ik, uh, ik kwam de volgende dag. En ja hoor, hier uh, was er een zwart van de mensen. En uh, iedereen die wilde hier wel iets beginnen. Dat wil zeggen, dat nam ik aan. Maar uh, ja, als ik vroeg: is er nog een huis vrij? Dan wezen ze ergens daar helemaal in de verte: nou, ik dacht, je kunt de pot op. En eh, ik had al een, een mensen geholpen met een huis te kraken. En ik had zelf al een tijdje in Amsterdam in een kraakpand gewoond. Op de Keizersgracht. En eh, dus ik wist van wanten. En eh, toen gebeurde dat die dag. Wij, eh, wij gingen de huizen... Eh, ik stond daar, dat wat nu de salon is hier tegenover de kerk. Eh, dat... Eh, dat werd mijn huis later. En daar, uh, uh, uh, uh, daar had ook Gerbe Helliga... die had dan met de buren daarnaast... een soort deal gemaakt van... als jullie eruit gaan... dan, uh, dan gaan wij erin. Hè, is het oké? Okay. Maar de meneer die in dat pand daarnaast zat... het waren twee onder één kap, die, uh, die was daar niet zo mee eens. Die, uh, uh, als wij uh, door de voordeur naar binnen gingen... met tafel en stoel... En bed en zo, dat was dan de voorwaarde. waarop je een huis bezet kon houden. en er mocht wonen. dan uh, ging die. Uh, uh, dan gooide die alles weer door de achterdeur naar buiten. en sloeg de leidingen stuk. en uh, ja, dat was echt een soort slapstick. van hoe. dus wij weer uh, een rondje maakten. en weer van voren naar binnen. en hij weer alles eruit gooide. Uiteindelijk hebben wij wel gewonnen. en overal, uh, gerben en zijn toenmalige vrouw, die hebben toen ook dat huis naast ons gekraakt. En uh, Hans Plomp zat in de pastorie, die had de sleutel van de pastoor gekregen. En uh, nou ja, uh, we waren hier met een aantal mensen en wij uh, dachten, nou dit is het hè? We, we hebben het dorp bezet en we gaan hier wonen. En uh, nou ja, toen waren we toch nog... Maandenlang en jarenlang uh, wisten we niet zeker hoe lang we hier konden blijven wonen, want het was allemaal heel onzeker. En uh, we moesten steeds wel weer uh, uh, gaan uh, actie voeren zeg maar, bij de gemeente, bij het provinciehuis en dergelijke. Dus er was ook nog helemaal geen structuur hier van de. Uh, wat we nu hebben, een stichting Ruiggoort, een stichting Landje Wil, uh, commissies waar ik bijvoorbeeld voorzitter van ben van de commissie Scheppende Kunst, dat bestond allemaal nog niet. Het was allemaal gewoon uh, uh, ja, uh, uh, een beetje het recht van de sterkste, zeg maar. En uh, toen, uh, toen hadden we in het begin de eerste paar jaren dan ook nog geen elektriciteit. Maar uh, ja, langzamerhand kwam dat natuurlijk weer op gang. En konden we uh, aansluitingen krijgen van de gemeente en van het uh, uh, elektriciteitsbedrijf. En uh, nou, het was wel een leuke tijd moet ik zeggen hoor. En, uh, <coughs> nou ja, uh, toen bleef het toch nog heel lang onzeker of we hier konden blijven. Dat uh, duurde nog wel tot, uh, ja, tot het Eind van de 20e eeuw. En, uh, en daarna ook nog... Ik weet nog dat ik in uh, 2002... Dat, ik, dat we hier allemaal weg moesten naar Amsterdam... Of naar andere plaatsen waar, uh, uh, uh, waar we officieel gingen wonen. Uh, dat mijn atelier... Uh, dat Daar zeiden, uh, het havenbedrijf van. Het havenbedrijf was namens de gemeente Amsterdam... de eigenaar van de grond... en dus ook van de percelen die erop stonden... en die zei dan... Uh, ja, nee, dat moet gesloopt worden... dat zakt helemaal in elkaar. Nou ja, dat vond ik niet. Ik vond het een prachtige plek. Ik had het zelf gekocht... en, uh, uh, uh, en het daar neer laten zetten. En toen... Uh, uh, toen... kende ik een man, Michael Kamp... die... Uh, die sprak ik aan en zegt... Wil jij mijn atelier overnemen? En wat ik wist dat Michael dat heel goed kon... dat het echt een bouwer was en had ook prachtige dingen verzameld. En nu is dat die mooie salon geworden hier tegenover. Als jullie hier vaker zijn geweest... dan weet je precies welke ruimte ik bedoel. Daar worden ook uh, uh, voorstellingen... en wordt van alles georganiseerd in die salon... muziek en uh, gesprekken... Uh, ...brainstorming. Nou ja, en euh, nou ja, toen vanaf 2002 is het hier, hadden we ook nog niet de open ateliers, de openbare werken. Dat begon pas in 2005 op instigatie van uh, Theo Klein, die ook niet meer onder ons is helaas... ...maar van wie al het werk, nu uh, of het meeste werk, zeg maar een selectie van het werk in het dorpshuis te zien is... En er is ook nog werk van hem te zien in waar hij, voor, waar hij vroeger een atelier had. Dat is daarachter, moet je maar op de plattegrond kijken. Ik probeer tijd een beetje vol te praten. Ja. Nou uh, ja, ik hoorde net van mijn vriend Hans Sanders, die hier ook gewoond heeft, dat uh, hij deed altijd mee op het wat uh, -de in Den Haag aan uh, improvisatiewedstrijden. Uh, en als... Uh, hij vertelde dat als het belletje niet ging... dat hij moest stoppen... dan kon hij eindeloos doorlullen. Nou, zo iemand ben ik ook eigenlijk. <laughs> uh, ik hoop dat jullie al deze mooie ruimte... en met het mooie werk wat hier allemaal hangt... hebben bekeken. Uh, uh, dit is voor het eerst dat wij die nieuwe schuur... Uh, uh, hier... Gebruiken als de toonstellingsruimte. Uh, ik weet niet of mensen van jullie. zijn vast al mensen van jullie in de oude schuur geweest. die afgebrand is. Maar nou, het was veel lastiger om te exposeren. want dan. Uh, uh, uh, ja, er stonden. weet ik wat. containers met spullen. waar mensen uh, heel erg aan het werk. en aan het. Uh, uh, auto's aan het slopen. en. Uh, uh, uh, weet ik maar, uh, van, die, van die motoren aan het. Uh, om op de vlakte te gaan, de scheuren, aan het in elkaar zetten. Maar hier is het echt bedoeld, als, ook als werkruimte, maar ook als tentoonstellingsruimte. En het is daarvoor heel geschikt, zoals dus je ziet, het licht is prachtig. En hier hebben een aantal mensen heel hard gewerkt om die schotten hier neer te zetten. En een aantal mensen hebben hier heel hard gewerkt om alles zo mooi op te hangen. En uh, nou ja, is de wethouder er nog niet? <laughs> ja, ja. <laughs> nou ja, uh, we hebben hier langzamerhand. Oh ja, dat wou ik nog even vertellen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar de meesten van jullie weten dat misschien al. Vorig jaar uh, bestonden we 50 jaar als kunstenaars door. En toen zijn er allerlei mooie dingen georganiseerd. We hebben hier een aantal bekende kunstenaars aangetrokken. Om hier uh, bouwwerken en andere installaties neer te zetten. De kerk is heel bijzonder geschilderd. En, uh, nou ja, dat was in het kader van 50 jaar Ruigord. Een oase van verwondering. En, uh, nou ja, dat. Uh, uh, het is nu het 51ste jaar, maar we hebben een comité 100 jaar Ruigord. Dus we gaan nog een tijdje door. Niet dat ik dat zou meemaken, geloof ik. Of er moet in de medische wetenschap heel veel gebeuren. Maar uh, ja, het is uh, een goed vooruitzicht. En uh, al zijn de oudjes zoals Hans en Gerbe en ik... dan ook weer bijna van de aardbodem verdwenen. Uh, we hebben gelukkig jongere generaties... die heel goed hier bezig zijn en het hebben uh, opgepakt. Ik geloof dat ik daar de wethouder zie. Dus... Uh, ik zal haar graag het woord geven. Ja, ik ben klaar. Ja. Hallo. Ik kom hier aan de wethouder Turia Meliani, wethouder cultuur van Amsterdam. En die gaat onze mooie tentoonstelling en de openbare werken dit jaar openen. Ja. Een applaus voor de wethouder. Ja, um, ja ik vind veel eer. Want uiteindelijk gaat het om uh, wat hier gebeurt. En wat jullie hier allemaal hebben opgebouwd. Uh, de afgelopen jaren. Het is volgens mij misschien wel de oudste uh, vrijplaats van Amsterdam. En ik hoop dat het nog heel lang... ...zo mag blijven. Ik begrijp ook dat er goede afspraken zijn gemaakt met de andere wethouder... ...die verantwoordelijk is voor de haven, wethouder van Buren. Um, en, um, en daarmee is ruiger in ieder geval voor de komende jaren bestendigd. Um, maar weten ook dat wij als gehele college het een hele belangrijke plek vinden... ...voor de stad, voor kunstenaars, maar waar het natuurlijk ook voor staat... is. Dat je kan zijn wie je bent, dat je als kunstenaar eh, eigenlijk de volledige vrijheid hebt om je, te wegen, om je, eh, om je, om je werk te maken. Eh, maar dat het ook een vorm van leven is, een keuze is. En dat staat ook waar Amsterdam voor is. Um, en ik denk dat de mensen die hier staan precies weten waar het over gaat. En dat het knelt in onze stad, dat er weinig van dit soort plekken zijn waar het meer is dan alleen maar kunst maken uh, uh, en gezellig koken, maar het gaat echt over mentaliteit. Um, en ik denk dat jullie uh, nog belangrijker zijn voor deze stad. Als we kijken naar wat er nu landelijk gebeurt, um, uh, dan, uh, dan ben ik echt heel bezorgd. Maar als ik hier ben, denk ik, goh, wat zijn hier fijne mensen in deze stad. En zijn hier al die fijne kunstenaars uh, bij elkaar om uh, ons... Uh, in ieder geval te voeden weer met een prachtig werk. Uh, en ik, wat ik echt heel erg leuk vind vandaag uh, ook is dat, ik, dat je een kijkje kan nemen achter al deze mooie uh, werkplaatsen. Want volgens mij is het ook niet altijd tegelijkertijd zichtbaar voor iedereen. Uh, ik heb online al gekeken naar de verschillende werken. Ik ben heel benieuwd om het live te zien. Uh, en hierbij wil ik ook iedereen, uh, uh, nou ja, dan wil ik zeggen, van harte welkom heten om... Al die fantastische werken die hier hangen, die hier gemaakt worden. En op al die mooie plekken, om die allemaal te gaan bezoeken. En uh, iedereen van harte feliciteren met deze prachtige, schone, uh, liefdevolle plek. Dankjewel. Uh, Hans Schitter geeft nu iets aan Annie en Annie gaat dus nu iets zeggen. Uh, we hebben um, iets moois voor je. Oh mooi. Dit is, dit en ik is ook ben, de ik de ben poort, een ja. charmante assistente, dus ik ga hem even, op, ik kan even dit opspuilen. Dit is eigenlijk bij de ingang, bij de ja, poort. Ja, klopt. Dit ja. is uh, de psilist. Okay. En dit is eigenlijk het uh, teken van Ruijgoort. Mooi. Het ook op de kerk. Het zat ook op de kerk. Het zat op de poort. Maar wat betekent het? Dat wil ik zo graag aan Rob van Toer. Waar is Rob van Toer? Is hij er? Uh, Hans, heeft uh, het op. De geest. Wacht, geef even de microfoon. Ik geef even het woord aan Hans Poel. Het betekent als het vrouwelijke en het mannelijke samengaan glimlacht de eeuwige geest. Eh, ze krijgt nu het spelletje dan. Oh, Elsje, komt er ook even bij. De vrouw dat moet doen. Er wordt dat opgenomen? Ja, het is je, je toch, ze lijkt zeggen, ik toch graag gewoon, een andere op ja. het rij. Ja. Of je over opent klaart? Ja, ja. Dat heeft ze zelf al min of meer gezegd. Oké. Okay. Ik denk dat het een van mij En hiermee is zijnde openbare werken geopend. een speldje. Ja. Daar staat voor. En dan voor zo. Ik zeg proost. Ja. en voor. Openbare werken. Ruighoord 2024. Ik tegen een, een hele oude uh, bus aan en er uh, zit iemand in, want als de, als de, als de zijde is open en ik kijk zo naar binnen. Hallo. Bonjour. Hi. Um, English or uh, French? Ah, français ça me, ça me va. <laughs> Aha. Yes, but my French is not that good. <laughs> And your English? Uh, my English is uh, oké okay as well. Yeah. Oké. Okay. Hi. Hi. Um, So, what uh, uh, what are you uh, um, showing us? Um, so I'm I'm playing around with these old uh, appliances called televisions, um, and try to see what we can do with them. And what are you doing with them? Uh, so now I'm um, I'm trying to merge what is here, outside, with uh, pictures from uh, an old movie from Jean Genet, Un Chant d'Amour, which is uh, the depiction of homoerotic uh, love in a prison in 1950. Jean Genet did this movie um, uh, under a fake name uh, to um, avoid uh, censorship at the time. So what's the movie about, then? Uh, so... Um, Yeah, you see the homoerotic tension between the prisoners that are in their cell and communicating through uh, pinholes through the wall and uh, the guardian of the prison as well. Uh, there's a kind of uh, dance between all the characters uh, of the movie and, uh, yeah. It's quite Jean Genet, is it? Yeah. Uh, yes. Jean, J'ai with a J or with a G? With G a J, yeah. yeah. Genet, Yes. Okay. And, and do you use the film uh, together with pictures from this place? Uh, to, together with uh, the stream of the live camera, which is uh, which is uh, right in front of you. And um, uh, the two pictures are overlapping and end up being broadcasted into this, uh, all the televisions. Oh, yeah, and the, and the old televisions are in front of the bus. And then uh, I can see myself also. <laughs> That's funny. So you have a live camera, pretty uh, up-to-date, uh, Lumix, and uh, with an old film, actually, old. old. Uh, it's yeah. not that old, but 1950. from the 1950 And then all connected, wired to a... Um, quite an old television. Is that right? Uh, yes. Uh, the big one is an old television I found on my Very cheap. Um, by uh, a man who collects televisions but he had no more space anymore so he was uh, getting rid of it for a very good price. And um, a television from Carlo. A small one that he just used as decoration in his uh, house before. Uh. And uh, when I started with this uh, Little transmitter thing, I uh, wanted to check if, it's, if it was working. Yeah. <laughs> so, still work. yeah, it's it's working fine, and so I'm, um, I'm very surprised about it. It's, um, the, the, the television is showing me in black and white, and there's not much delay in it because I'm putting now uh, the hand to the car and the hand back, and now there are some pictures of the old movie mixed in between it and then there's a very little old full transistor full transistor television above it from Universum and then uh, on the side there's a mini star 416 and um, well the projector I was now getting out of the bus Yeah, and, um, so see, the, um, yeah, the quality of the picture is, is just like old TV. I remember as a kid that my grandparents, you wanted to watch a programmer. You had to adjust the antenna and you have this, uh, yeah, sometimes not as good as a reception as you would like to have. And, um, so you have to play a bit with the antenna and it's also, yeah, I find it very funny because, uh, all these objects that were super usual before in our youth, uh, uh, got little by little replaced by uh, more recent technologies. Of course, the television... Um, yeah, is really uh, symbolic from uh, our times. And... Uh, yeah, they disappeared of our lives yeah. and yeah. then they... The you... Only realize that, oh ah, yes, I don't see this anymore. They were so usual before. Yeah, but this one is, how old is this television? I think it should be the end of the 60s. It still has, uh, it doesn't have transistor. This is the old, uh, uh, how do you say, vacuum uh, tubes inside. Oh, okay. Just like the old radios. So, right. Um, you, you were pretty pretty nice. Het beeld is wel heen en weer en dat gaat. Ik zie mezelf als in zwart en wit. In so, het kleinste tv-toestelletje als in het um, grote. En uh, nou, als je dit ook wil zien. Uh, uh, do you have, um, like, um, do you perform more often somewhere else where we can meet you? No, absolutely not. Oké. Okay. I'm only exclusivity for uh, Roy Horde okay so okay then uh, we hope to uh, to uh, see you uh, soon uh, again thank you very much merci beaucoup désolé well just one more question which is puzzling me like what can be wrong with uh, a filming prisoners and put it on a film why was this uh, man censored so in the in the 50s um Homosexuality was uh, illegal in France and uh, any depiction of homosexuality was forbidden uh, unless it was on a negative way that I think that was allowed. Uh, but this one shows a very positive uh, depiction of uh, male uh, sexuality. and um, you, you see explicit uh, scenes of prisoners having sex, nothing censored, everything showed, or the prison guard so yeah it's putting it's putting this one you could say there's there's sex in it there's mainly. sex in it and uh, with uh, with between two men between two men and that's uh, why it got censored that's why it got uh, I mean it was not distributed um, on official channels I think that piece of art he did that was exchanged in the little underground of Paris at the time But now um, it's free. But now it's free. It got released about 10, 15 years ago. Oh, yeah, she's very now. I'm happy. And it's all over the internet. <laughs> okay. So you can, <laughs> you can, <laughs> you can find it on YouTube. Sun, <laughs> so Jean Genet on <laughs> YouTube. And ah, oui, Jean Genet, un chant d'amour. Un chant d'amour. Yeah. Uh, on. And he, I, uh, sing, the men sing on love. Uh, chante, chante. Ja, uh, yeah, Een liedje van liefde. Een liedje van liefde. Een chanson. Een song of love. Een love song. Een love song. Maybe. Yay. Openbare werken 2024 ruige hoort. En dan kom ik nu bij de Open Queer Space. Hier wordt uh, gezaagd. Ja. Hallo. Hoi. Hoe is het hier dan? Goed hoor. Met jou? Ja, uh, dit, dit is een beetje het einde van de dag. Ja. Het is al na uh, zessen. Maar Let, zijn is het is na zes? Ja, maar jullie zijn al vrolijk With bezig. Daarom is het zo rustig. Ja. Nou ja, wat zijn jullie, ben jij aan het doen? Nou, ik ben een uh, opstapje aan het maken voor de schuur. Daar is Jan een AI-installatie aan het uh, opbouwen. Uh, dat is hier... En die is dan morgen klaar. Thomas die is hier aan het uh, programmeren. Misschien moet je hem even vragen, want die tafel staat vol met zijn uh, mooie kunst. En die gaan dat, hij, hij programmeert het zodat het allemaal gaat bewegen of licht geeft? Uh, oh, nu is hij, denk ik, foto's aan het uitzoeken. Maar daar geeft het allemaal, dus er wordt stroom opgewekt. Met allemaal onderdelen uit laptops, telefoons. Heel spannend. En, Wil je er eentje en zien? Wil je er ja, eentje en zien? met die stroom uh, houdt hij zijn laptop gaande? Uh, nou, zover is het geloof ik nog niet. Geconcentreerd. Hi. Nee. Is, uh, Kijk, hier Thomas is bezig en ik loop nu achter zijn laptop. Maar nu is nu iets verder doorgelopen. Hier zijn dan, is het instrumentarium. Er ah. in, uh, zijn allemaal instrumenten die dus uh, stroom opwekken. Ja, sommige. Deze, dit is dan een soort windmolentje. Met, yeah, Maybe you can explain a little bit what is what because otherwise I'm gonna say stupid things okay. which don't. I can try. So Hi, this Thomas. hello, uh, this is just the outcome of five weeks I spent here, and it's uh, try out how to deal with trash, with stuff that people throw away. So there is a lot of wood things, then there is, I try to generate electricity with some little generators from motors, from hard drives or from printers. Um, then there is possibility to cut glass, and I built a little, because you have to heat it up, and I built a little thing with a magnifying glass to catch the sun. Let's build uh, a magnifying glass... Wat does dat mean? Is this? I don't know the Dutch word. Oh, het is een glas. Ja, dat is het. Dus voor nu, dat gewoon een beetje om te laten zien wat mogelijk is. En dan morgen zal er een workshop zijn. Oké, okay. en er is daar ook uh, bovenin rechts, daar zie ik allemaal, uh, ik hoor een soort rinkeltje. Wat is dat? Ik denk dat ik understood. heb. Een rinkel? Dit kleine bel Ja that is a tiny sad uh, uh, uh, global warning warming <laughs> where, where? it's, oh, yeah. it's okay. a little thing which catch electricity from a solar cell and it charge uh, batteries from an old laptop and then there is constantly running a little motor from an old uh, cell phone which makes the vibration and it uh, makes a little top of a bottle like a bell uh, okay and, I, uh, and the end of the the big uh, table which is um, built also from uh, trash an old um, uh, steel uh, yeah. uh, thing and then uh, this is uh, a wooden uh, panel yeah And then there's a, a plant, what's the... Um ah, this is also, it grows in a cut uh, bottle, it's an old wine bottle, which is cut and made like a flower pot. Is this for the decoration, or um is it also providing electricity? No, no, no, it's not providing electricity, it provides green. <laughs> okay, and, uh, and then uh, a, a, a a big bit over here, just checking where this, where this bell is, if I can find it. Yeah. Oh Ja, yeah. dat yeah, is duidelijk een bel. Je hebt oh, al, je hebt geconnecteerd het. Dan, dan je use uh, uh, uh, old connection, little cables or. Ja, yeah, most of the cables are also take out of old electro trash. Uh, this moet later uh, turn on later there's uh, gloeilampje in een uh, omgekeerde lege pindakaas eh uh, glazen pot. Uh, yeah, and this is connected to this initially but for now this is a little bit broken so it's also a generator so ah usually when we turn it ja, lights up. Het gaat up. aan. Het, het gaat echt aan. <laughs> Het lijkt wel een soort kleine bankschroefmachine Not met that. een houten uh, hendeltje en hij draait eraan. En de gloeilamp gaat branden. Dit yeah, is made from a motor of from an old microwave. Oké, dus dat is providing uh, the electricity. Yes. Oké, okay. wauw, It's is amazing. En dan. Um, wat is dit dan? Dit ziet eruit als een soort um, windvaantje. Ja. Yeah. En er is een motor from een old uh, uh, hard drive from a computer. En het also should make electricity, but for this it needs to turn very, very fast. Ja, yeah, het heeft wind nodig yeah. en dan werkt. Het, het is een soort windmolentje. maar dan niet uh, van boven naar beneden, um. maar eigenlijk van links naar rechts, dus horizontaal in plaats van verticaal. En dan daar achter, daar is this ook nog iets is also van de.. Ja, uh, oh. From a CD, you know from a CD player, the motor. And um, yeah, but that needs also stronger wind. Oh ja. Nou, wij dat hier best wel hard, so. <laughs> There's a lot of wind here most of the time. Yeah. And then uh, uh, finally here on the oh. back, I see. um This. What is this? Also an electric generator from an old, uh, oh, yeah, I don't from know, fitness uh, thing. And the motor is from a home trainer. Yeah. A home trainer. It's just the onderstel of a home trainer, where the pedals Yeah. <laughs> and then, well, if you turn it around, then where then, does the electricity uh, here, go? from a motor, which is from an old printer. And what do you do with the electricity that you uh, I mean, with this you could charge the phone. Or I want to use it uh, for soldering because I have this little soldering iron which just needs five volts, and uh, this is possible to make with this. Okay. And on there, that looks like an our antenna. It, this is just like playing around with uh, this stuff. Yeah. And putting stuff together. Yeah. yeah. So tomorrow is a workshop yes. at what time? We start slowly from one. Okay. Well Thomas, thank you very, very much. And Welcome. oh maybe this just this last little um curious thing is the ringtone. It says I have to stop now. Thank you very much. <laughs> Welcome. Um and dan uh tot slot voor vandaag uh the wijze uitspraak van Spinoza, een vrijdenker in de 17e eeuw of 18e eeuw, in Amsterdam. De menselijke geest wordt niet met wapens veroverd, maar met liefde en grootmoedigheid. <tieden> Ruigwoord, 2024 Dag 2 Zondag um, Zo fijn, ik was je naam vergeten. Jeroen. Jeroen. Jeroen was hier een paar jaar geleden uh, omdat zijn beste vriend en ook een vriend van Ruigoord... Uh, ...die ook had geëxposeerd hier, Willem van Buren, was overleden. Zijn as is hier uitgestrooid. Ja, inderdaad. Ja, ja. uh, zijn as is hier uitgestrooid. En... Uh, ja, we praten even over uh, iets waarvan ik denk dat het is toch belangrijk is uh, als de luisteraar dit hoort. Hoe kun je ervoor zorgen dat je darmflora zo gezond mogelijk blijft? De darmflora, de darmflora is uh, ja, een goede probiotic. En uh, nou, in ieder geval, uh, ja, ik, wat, wat ik doe om mijn, uh, mijn, mijn, mijn ziekte uh, te, tegen te gaan, is uh, s morgens eerst een half uur voor het eten. Een, een kopje groene thee met een theelepel soda en uh, daarna, een half uur later, dan is de zuur, het zure gehalte in de maag wel weer op pijl, en dan kan je een ontbijt nemen. Maar je, eet veel acalisch uh, groentes, uh, zo rauw mogelijk. Uh, Gebruik spirulina of chlorella. En, uh, ja, en doe preventief één keer uh, pak weg, zeg, om een maand of zo. Uh, neem een keer een wormenkuur van uh, een weekje. Uh, een of een menbenderzool. Uh, dat kan allebei. Het is allemaal terug te vinden op internet. Uh, en het werkt tegen kanker. Uh, ik heb het ermee weggekregen. Ze we wilden mijn blaas en mijn prostaat er allemaal uithalen. En het zit er allemaal nog. En ik ben genezen. Uh, nou, dat is nog maar af te wachten. Het moet, ma moet maandag weer gecontroleerd worden. Maar ja, dat, hey, dat succes en je voelt ook dat alles ja. goed zit. Uh, ja, ja, ja. Ik zelf neem, uh, hou heel erg van uh, yoghurt om dat te nemen. Ja. Yoghurt is goed voor je bij uh, natuurlijk. Ja. Ja. Dat, uh, Hoe neem jij je yoghurt? Ja, ik maak mijn yoghurt. Uh, nou, ik neem uh, uh, een schep spirulina en ik gooi de yoghurt erbij en gooi wat kurkuma wortels erin en uh, een ei. En uh, ja. Uh, je rauw ken, of ja rauw uh, uh, rauw een rauw ei en uh, ik, laatst heb ik een een bakje blauwe bessen door gedaan en ik doe altijd nog ja, of in een teintje knoflook uh, en dan doe ik ook nog een schepje honing voor lekker voor de smaak en dan is het prima te doen je kan er van alles doorheen doen als maar als maar en de, de komkommer de kurkuma wortels heb ik gezegd. Oh, nou had je, had je gezegd ik ben al zo verhoudt als het gaat over een ei. Het is oh, je bent ei, het ei leid je af. Afgeleid door een ei. Ja, dus uh, yoghurt met, met kurkuma en je zei ook nog iets. Spirulina. Een ander belangrijk bestanddeel. Spirulina. Spirulina, Spirulina. ja. ja. Uh, nou, hier heeft u een dieet van Ruigoort gekregen om uh, uzelf gezond te houden. Ja. En met heel veel dank en liefde naar je. En geen suiker. Hè? En, uh, en, en alcohol en allerlei substances die niet goed voor je zijn. Ja, Dat, uh, ja, ik, uh, ja ik moet me wel uh, stabiel uh, blijven. En bewegen. Ook heel belangrijk. Ja, ja, bewegen. Um, en een goede state of mind. Ja, Dat is het ja, allerbelangrijkste. Even, ja, even ja. weer terug met, met voetjes op de aarde. dan Door ja, ja. deze openbare werken. Wat doen uh, nu, nu nog iets ten aangedachte van Willem met, met samen met jullie eigen creaties? Ja, nou Willem, uh, Willem was heel goede vriend van mij. En ik, uh, ik kende hem al uh, sinds de jaren tachtig in, in, in, in, in Zandam. En uh, we hebben elkaar in, in, in die punktijd. tijd. Uh, ja, we hebben een hele mooie tijd gehad. Ik heb hem samen met hem gewoond. Een jaar lang in een kraakpand in Zandam tegen het politiebureau. En... Uh, ja, hij was een fijne man. Uh, hij kon ook heel vervelend zijn. Uh, uh, wat elke, uh, als, elke keer als er uh, wat in Ruijgoed was, elk weekend belde hij meer op. Want dan had hij mij nodig om zichzelf te verplaatsen hier naar uh, het dorpje. En, uh, en als ik dan niet kon, dan ging hij, uh, belde hij iedereen gek. En, <laughs> maar uh, goed, we missen, hem. we missen hem. En we hebben een heel mooi plekje voor, uh, voor hem neergezet hier op openbare werken. En dat kunt u kunt komen bekijken. Het is uh, een heel mooie nagedachtenis aan, uh, aan de man. Wat en, hebben jullie gedaan? Wat, is er? Uh, wat er, er staat wat werk van hem en uh, we hebben, hij liep altijd in zelf ge ge ge geschilderde kleding rond. En we hebben een pop uh, in een pose neergezet zoals hij altijd zat uh, voor de deur. En, uh, en een, een tv-scherm met uh, wat beelden, muziek en gedichten en uh, foto's van Willem en foto's van zijn werk. Nog ja. dus, eens even kijken? Dus uh, kom kijken, ja. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Ja, dat is fijn. ben je niet zo afgeleid. Uh, nu even een stukje verder van de weg afgelopen, uh, op het zijpaadje. Uh, ik sta nu voor de escargot. Uh, Slak, in het Frans. Uh, atelier en uh, Maaike exposeert hier. Hoi. Hoi. <laughs> uh, wat, um, kun je me een rondleiding geven? Ja, zeker. Ja, ja, uh, we zijn in escargot met z'n ze, met ze zeven nou. Er zijn best wel veel uh, uh, yeah, creators um, en wat, we hebben muzikanten en dj's en theatermaker. En uh, ik maak dan kostuums uh, en uh, performance arts. En uh, deze keer was mijn beurt om te exposeren. En heb ik dus uh, een paar kostuums uitgelicht en uh, daar posters bij opgehangen. Om een beetje een uh, indruk te geven wat ik, uh, wat ik hier zo al aan het vreubelen ben. Oh, even zo even naar binnen lopen. Ja. Oh, leuk. Oh, ik zie uh, uh, de ruimte. Het, is een, uh, het atelier is echt een, een groepsatelier. Hè? Ik weet dat, uh, dat het bestaat dus nu uit twee delen. In het midden hangt een, een gordijn. Aan de achterkant is het, het keukengedeelte en, uh, daar, en dan een grote eettafel. Uh, maar hier in het voorste gedeelte staat wel een hele mooie. Wat noem je dat voor een kast? Ja, volgens mij zo'n Biedemeijerkast of zo heet dat. Zo'n zo oudje. Ja. En ik kijk naar allemaal uh, foto's. Foto's van de Paradiso Show. Zoals ik het dan altijd noem. Uh, van het Ballonnenfeest... Um... Met de, de, het optreden van de stekkers. Had jij die gemaakt? Ja, ja die heb ik uh, bedacht. Uh, want het was uh, thema AI. En ik dacht, ja, alles wat uh, robotisch of op elektra werkt, daar heb je dus wel elektra voor nodig. Dus toen kwam ik op het idee om een uh, stekker en een stopcontact te creëren. En uh, zo zijn we daarmee bezig geweest. Dus ik heb samen met een vriendin, hebben we van hout... en uh, en papier-maché hebben we dus twee <laughs> enorme stopcontacten stekker gebouwd waar we in zaten. En uh, daar hebben we het licht van de show mee aangezet. En uh, zijn we uiteindelijk ook heel dramatisch uit elkaar getrokken toen de elektra uitging. Dus dat oh, was je heel je grappig. Jij zat ineens in een van die stekkerblokken. <laughs> ja, ik, ik was het stopcontact. <laughs> ja, dus dit is mijn vriendin Isolde. Isolde die was de stekker. En uh, ja, ik was het stopcontact. En uh, de bovenste foto zie je het dramatische moment dat we door Siri uit elkaar getrokken worden. Dat vinden we heel erg natuurlijk. Dus uh, ja, niemand herkende me ook, want de make-up was heel gek. Dus iedereen zei, oh ben je er net? Toen ik uiteindelijk in de zaal stond. Maar ik zei, nee, ik was het stopcontact. Ja, ja. ja en dit was het jaar ervoor. In 2022 deden we een zaalact voor het uh, thema vrije ruimte tegemoet. En toen waren we de bevrijding. Ja, oh, ik zie nu ook dat, dat degene die Siri speelde dit jaar daar ook al bij betrokken was. Ja, ja klopt. Ik doe heel veel samen met, uh, met Alex Rekko. Wij creëren heel veel samen. Zij is heel goed in uh, meer het, uh, het beeldende deel op het, uh, op het podium. En uh, ik ben uh, echt van het uh, aan elkaar naaien van de spullen. <laughs> dus we hebben altijd een hele fijne samenwerking. Ja. Wauw. Nou, dan gaan we naar de volgende... Ja, dit was uh, vorig jaar Maanzin. Dat zijn onze volle maansfeesten op Ruighoort. En uh, dit was dan uh, voor het thema van de Budding Moon. Dus eigenlijk het, uh, het uh, vieren van de lente. En toen heb ik een hele grote bloemenjurk gebouwd. En een, uh, en een uh, ateliergenootje en goede vriendin uh, in de jurk gehezen. En zij heeft toen uh, de maansin uh, geopend die avond in de kerk. Dus, uh, eigenlijk heeft ze een, een trouwjurk aan. En die is gedecoreerd met allemaal bloemen. Als het ware in een spiraal om haar heen. Het begint dus, als ik het goed zie, tenminste dat ja. zie ik. Ja, ja zeker. En het, het begint dan onderaan bij haar jurk. Bij de, de, de, waar ze staat, het plateau, de verhoging. En dan loopt het zo naar boven. En dan eindigt het bovenop haar hoofd in een, in een uh, mooi kroontje. Ja. <laughs> ja, dat klopt wel. Ja, zo. So, uh... Ja, hebben we het geopend die avond. Ja. ja. En je hebt nou allemaal andere, andere foto's heb je ook. Uh, um, en zelfs uh, twee paspoppen. Uh, uh, hoe noem je dat? Etalagepoppen. Met, <laughs> ja. en Met ook een gala jurk. Alle twee. Een beetje soort Egyptian style of Of Oriental. En de andere is echt een... devilish diva, zou ik <laughs> zeggen. Helemaal in het rood. Met, met een soort kant. En, en dan wel weer schoenen uit de... Uh, nou, jaren negentig met die enorme plateauzolen en knalrood. Ja, klopt. Dit is echt een rode explosie. Deze heb ik gecreëerd voor de bloedmaan. Dus dan kom je al snel op rood uit natuurlijk. En deze stond in het teken van tweelingen. Dus toen ben ik heel erg gaan spelen met hoe kun, je dat, uh, hoe kun je die tweelingen er terug inbrengen. En daardoor zijn we heel erg met maskers gaan spelen. Dus die zet je boven op je hoofd en als je dan naar voren buigt, dan krijg je dus een hele rare compositie. Wat, uh, wat uh, mensen heel vreemd vonden en vreemd is goed. Ja, wauw. En, dan, uh, en, en, en, en dit is ook uh, met de maan. Ma maansfeest, een jaar ja. eerder. Ja, dat klopt. Ja, dit was de eerste maansin die we ooit gedaan hebben. En toen stonden wij inderdaad bij de deur als een soort van gekke maantjes verkleed. Uh, heel leuk om te doen ook. Ja. Ja, oh, hier is ook nog iets. Je hebt ook wel iets echt met, met decoratie met, met bloemen en blaadjes. En, en, uh... Ja, klopt. Ik vind het eigenlijk het leukste om iets van natuurgodinnen, grote jurken, dat, uh, dat vind ik wel heel erg leuk om te maken. Ik merk ook wel zelf als ik nu zo mijn stijl heb neergezet, of tenminste al mijn kostuums heb neergezet, dat ik wel een bepaalde stijl heb. En dat is ja, oké. Okay. Het moet een, iets, uit de, iets uit de natuur zijn. Het moet iets, iets, iets, iets anders levens of een plant of een, een slang. Want ik, zie, ik kijk nu ook naar een paspop die een, wat een badpak aan heeft. En op het badpak is, zit een, een, een, een slang die eigenlijk vanaf de kruis loopt tot, bovenaan der, uh, uh, bijna tot aan de uh, hals. Ja, klopt. Ja. Toen, uh, het, het had een beetje de, uh, als Medusa, als de slangenkoning. En daar hebben we toen uh, wat op gecreëerd. Dat was voor de Garden of Eve. Toen hadden we bedacht dat, uh, dat we dus uh, Eva in, uh, in de tuin hebben gezet. Dus zo hebben we dan de maanzin geopend. En uh, het moment dat zij dus van de appel eet... dan is het dus niet dat ze uit het paradijs valt... maar dat ze dus juist enlightened wordt. Dus dat ze juist meer kennis krijgt... en juist een veel sterkere vrouw wordt. Dat vonden wij een veel mooier verhaal. Dus zo kwamen we dus eerst bij de slangenvrouwen en de natuurgodin uit. En uiteindelijk eindigden we dus met de Griekse godin die in de linkerhoek staat. Zodat ze daar uh, ja, eigenlijk de kennis heeft ervaren... En ja, de, de slangenvrouw is dus inderdaad een, uh, een soort van bodysuit... wat we dan weer met slangenhuid, uh, met textielverf hebben bekleed... en uh, grote slangen erop gemaakt en vastgenaaid. En ja, zo, zo uh, wordt het weer wat. <laughs> ja. Ik zou zeggen, kom uh, langs anders dan... Je hebt ook een, een, uh, een dia-expositie uh, op, op je laptop. Is, waar kunnen mensen jou vinden als ze iets meer willen weten? Uh, ja, dus bij Atelier Escargot, achter de Vlindertuin, achterin Ruigoort, uh, nummer 48. Uh, kom lekker langs. En heb je ook een internetpagina? <laughs> nee. Oh, oké. Okay. Nou ja. Uh, nee. Dan uh, er komen nu alweer mensen binnen. Dan ga ja. ik snel via de zijkant naar buiten. En zie uh, jullie later. Dankjewel, hè, Maaike. Doei. Doei. Openbare Werken 2024, Ruigoord. Nou, een stukje verder gelopen en hier kom ik dan bij het uh, volgende houten huisje. En hier is, uh, staat uh, Jefta naast me. En het is uh, druk hier. En, oh, mensen lopen ook weer weg, dat is niet de bedoeling. Wouden die al weglopen? Ah, oké. Okay. Um, wat, uh, wat kunnen we hier aan, ik, ik, als ik zelf rondkijk, dan zie ik allemaal een soort collective art. Collectieve kunst, nou dat is wel heel nee, leuk. Nee, collection art. Oh, oké, okay. nou dat, het is heel grappig, omdat die twee dingen die komen ergens wel samen. Het is en inderdaad verzamelingen uh, uh, qua kunst, uh, maar het is ook een collectief en daar wees iemand mij gisteren op, dat vond ik heel leuk, want. Uh, het werk wat ik hier dit weekend laat zien, dat zijn decollages. En uh, anders dan collages is dat niet dat ik uh, uh, plaatjes en dingen op elkaar plak, maar ik gebruik bestaande uh, uh, pakketten eigenlijk. Ik gebruik dus posters die op straat worden geplakt. En daar haal ik weer lagen van af. Dus ik haal eigenlijk, ja, de, de decollage is het ontdekken eigenlijk, het letterlijk ontdekken van. De beelden die daar dan weer onder zitten. En het leuke was van het collectieve kunst, wat je daar, waar jij aan soort van refereerde, uh, is dat iemand zei van ja, maar er zijn natuurlijk ook allemaal mensen geweest die die posters hebben ontworpen. En dan zijn er ook nog allemaal mensen geweest die die posters hebben geplakt. En zo zit ik dan eigenlijk in een grote cirkel met allemaal andere mensen samen te werken zonder dat zij het weten. Ja, of je zou kunnen zeggen in een keten waarin jij de volgende uh, stap bent. Ja, maar dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen. En dat is wel uh, wat, wat ik leuk heb gevonden in letterlijk het ontdekken van dit soort werk. Is, uh, is dat stukje van uh, de, de, de toeval die erbij komt kijken. Uh, en waarin ik samen met het, uh, het materiaal eigenlijk uh, ineens door mijn beweging of door de, het scheuren of door uh, ineens beelden omhoog komen die ik van tevoren niet had gezien. Wat gebruik je eigenlijk voor materialen dan? Uh, ik gebruik uh, dus voornamelijk uh, posters die op straat geplakt worden. Dus je hebt tenminste onder de viaducten reclameposters voor musea en voor concerten, voor uh, ja, soms ook voor mode. Noem maar op, eigenlijk allemaal verschillende. Uh, maar vooral de wildplakkers. En dan uh, krijg je zo'n heel dikke plakkaat van posters. En die trek ik weer onder het viaduct vandaan. En vervolgens ga ik die posters ga ik weer afpellen. En dan ga ik eigenlijk die verschillende lagen tevoorschijn halen... die je niet meer ziet, omdat ze allemaal over elkaar heen geplakt zijn. Ja, krijg, het, is, uh, het is inderdaad een soort scheurkunst. Ja. Van, van posters. Ja. En dan weer opnieuw gecreëerd tot een, uh, tot een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Collage? Met Precies. Het op papier. Ja, en dan dus een omgekeerde collage, omdat ik niet toevoeg, maar ik haal eigenlijk weg. Ja, maar daarna ja. voeg je dus weer, in die, com die, die, de, die combinatie daarvan is dus weer een toevoeging in zijn geheel. Klopt, het is wel heel leuk. Ja, nee, het is, het is een beetje verwarrend misschien, ja. uh, zeker als je het uh, niet ziet, maar wel hoort. Dus het is een toevoeging aan dat wat het is, inderdaad, ja. Ja, ik zie nou bijvoorbeeld, uh, uh, als ik zo naar binnen kom, dan zie ik dus een, uh, een man die in een bokshouding staat. En die man is dan volledig uh, uh, uh, geportretteerd in de, in de collage. Maar daaromheen zie ik dus allemaal stukjes gescheurd met in diverse kleurtjes. Oranje, zwart, blauw en uh, wit. en Het is eigenlijk zo uh, um, een... een, een, een, een, een, een, een ik krijg zo'n raar woord in mijn hoofd. Potpourri. <laughs> Grappig. <laughs> Wat een <de> zak. <laughs> en dan de volgende. Het is een vrouw die duidelijk naar voren komt in het midden. Ook van een, een collage. Maar die collage is dus niet rechthoekig. Maar heeft ook een beetje zo alsof die in zich heel ergens vanaf is gescheurd. En dat is bijna wel een meter bij anderhalve meter of zoiets. Ja, dat is niet vlak. langer. Ja. En op die vrouw, uh, haar gezicht staan allemaal, uh, staat een tekst. Heb jij die tekst erop gezet? Of was nee, dat erop? Die zat er dus op. En dat is het mooie, want je had nu precies dit twee werken aan. De ene uh, is een van mijn eerdere werken. Het gezicht wat je ziet is het gezicht van de zangeres uh, uh, Anouk. En ik denk dat het een poster is geweest van een, een nieuwe CD van haar of iets wat ze uit heeft gebracht. En daarbij waren teksten van haar op haar gezicht geschreven. Dat is de, de foto zelf. En deze poster... die wist ik niet dat die in dat pakket zat. En op een gegeven moment trek ik iets omhoog. En ineens komt haar gezicht op deze manier... dus helemaal met scheuren en dingen... maar je ziet duidelijk haar ogen en dingen... Uh, kwam daar onder vandaan. Dus ik zat er te kijken. Wauw, dat is een letterlijke ontdekking. En die daarnaast, die je net beschreef... van dat mannetje die in die bokshouding staat... die was eigenlijk de bovenste poster. Dus deze... Dit was al, dit is wat je zag, uh, hem. En ik heb eigenlijk om hem heen gescheurd. Dus ik heb juist zijn beeld laten staan. En dan heb ik daarnaast de achtergrond ben ik naar voren gaan laten komen. Dus die twee zijn eigenlijk precies tegenovergestelde... Uh, manieren. Deze heb ik de achtergrond ontdekt en bij haar heb ik juist het gezicht ontdekt. Ja. Nou, nu ik dus wat dichterbij sta, zie ik dus ook dat er een, een relief in is. Ja. De, de, de posters zijn niet helemaal plat op papier, maar wat je op elkaar hebt geplakt, je ziet dan ook het, het, het, het, het, het verschil, uh, dat het als het ware zo'n drie centimeter vanaf het, uh, het doek afkomt. Ja, precies. Het is uh, niet alleen maar een tweedimensionaal werk, inderdaad. Ja. Allemaal mensen, tot slot, ik zie je, want het is, heel veel mensen willen natuurlijk weten wat je aan het doen bent. Ik zie ook een, een, een, een laptop met tech art. Dat doe je ook? Ja, ik maak foto's eigenlijk van, uh, van die kunst. Kom binnen. Uh, en dus maar eigenlijk is uh, dat wat ik hier op het scherm laat zien, zijn, uh, is meer fotografisch werk wat ik doe. Maar dat gaat meer over wat ik interessant vind beeldend. En het leuke vind ik dan uh, hier precies dat beeldende stukje. Van die tech dat dan op een gegeven moment eigenlijk weer uh, lijkt alsof het abstracte schilderijen zijn. Dus ik. Uh... Uh, tot slot, want er zijn allemaal mensen nu die willen jou ook graag wat van jou weten. Kan ik je ergens vinden op internet? Uh, nee, nog niet, maar je kan me altijd vinden in Ruijgord. Yes. yes. Oké, okay, ik ga snel naar buiten, <laughs> dan kunnen andere mensen naar Dankjewel. binnen. Wil je even daar? Dank je wel. Hallo. Oh. Misschien.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 Openbare werken 2024. Ruige hoort. Oh. I'm oh, deze ratel heb ik gekocht bij Menno Filippo wil je het horen? Zo komen we er niet vanuit. Oh, okay. Af. Ja. Uh, kun jij omschrijven wat je nu in je handen hebt? Ja, dit is een, een, een, een ratel gemaakt door Menno Filippo. En het is. Uh, um, uh, wat was het paarsig hout? Purperhart. Purperhart hout. Ingelegd in Burma wat oranje is. Dus paars in oranje is het hout voor het handvat. En de hoorn is van een Spaanse stier. En het velletje wat er overheen gespannen is over die hoorn... is een uh, mannetjesgeit, een oudje van een jaar of vijf of zo. Heel dik vel. En daarin zitten kleine stalen balletjes. En die komen dan tegen het vel aan en die maken dat enge geluid. Uh, en jij hebt, jij hebt dat gemaakt? Ja, ik maak die sinds een paar maanden, die shakers. En de muzikanten die er tot nu toe mee spelen... Wacht even. Die vinden lekker. Ja, dit... uh... ja? Even... Jij hebt, het, dus jij hebt het gemaakt? Je microfoon viel even oh, weg. Ja, sorry. Ja, uh, sinds een paar maanden maak ik die shakers. En de muzikanten die er hier in de salon in Ruijgoord mee spelen, bijvoorbeeld, op waar met thuis die vinden ze allemaal heel fijn. Omdat ze heel direct zijn qua bediening. Uh, dus geen vertraging zoals bij de meeste shakers. Ja. Oké. Okay. Nou, Quintus, sinds je zo goed behept bent in het shaken. Mag jij mag er een paar ook shaken even voor de microfoon? Behind. Of een. Ja, ik heb deze ook. Of een concertje. Voilà. Oké. Okay. Um, als, men, als men iets van jou wil, bijvoorbeeld een shaker kopen, ja. waar kunnen ze dan het beste. Oh, Nou, zoek we maar Naartoe? op, op uh, Facebook op. Shaman Power Drums heet het. Daar is een pagina. En anders Menno Filippo. Filippo met P-H. Shaman Power, Power Drums. Drums. Shaman S-H-A-M. Yes. Driepoot A-N. Power Drums. Correct. En tevens juist. Oké. Okay. Uh, nou, weer even terug bij het kabouterhuis. En weer terug bij... Jeroen, nee. ik ben toch uh, benieuwd naar het uh, filmpje. Ik kijk ook naar inderdaad de, de pop die het kostuum van Willem van Buren aanheeft. Ja, hij is een beetje, be, be, een beetje te vol, maar uh, goed. Hij, uh, hij... Ja, het, het, uh, ik, ik zou zeggen: ga, ga erin en, en, en ervaar het. Oké. Okay. Oh ja, hier. be assured her if I could. All I want to do okay. is to spend ja ik zie ook, ook nog allemaal andere uh, producties van, uh, van Willem in het kleine bijhuisje van het kapiteinhuis uh, ja dit is, is het blacklight werk eigenlijk en, uh, en de schoenen en dat is nog een stukje van zijn laatste werk de dropout met met dat, dat spiegelmateriaal erin en uh, ja en voor de rest uh, ja collages zijn collage's een beetje op het, op het beeld te zien ja. En ook wat gedichten. En uh, die die geschreven heeft op het eind van zijn... Laten uh, we kijken of we één gedicht kunnen vinden. Oh. Waar waarschijnlijk nee, jullie? Nee, die komen op het filmpje. Oh, die komen op het filmpje? Ja. Oh, ik denk dat, dat is in een boek vastgelegd. Nee, nee. Het, uh, ik, ik geloof wel dat er wel echt... Uh, dat, dat zijn zuster een bundeltje ervan heeft. Die, ze, is, ze is trouwens aanwezig. Ze heeft net hier uh, heeft ze even gezeten. En... Uh, ja, ze vonden het allemaal prachtig, heel mooi. Dus, uh, geslaagde, op op... Mi geslaagde missie. We wachten op uh, een, uh, ge een gedicht, of zie je? Zijn zus. Ja, zijn zus die is uh, aan het lopen, en een lompje ook aan het de... doen. Het is allemaal wel eigenlijk in de laatste fase, hè? Van ja, ja, hij is, in, hij is heel mager hier al. Hè? Ja. Kijk, hier ook de... dunne vingertjes. Maar ik zeggen. Wat we zien op het beeld, is, is Willem. Hmm. Nog een uh, pijpje aanstekend. Ja. Pijpje. Uh, mocht je dus uh, meer weten over Willem, hij heeft wel een Instagram-pagina. Ja. En dat is dus um, een. Uh, uh, hoe heet dat teken ook weer? Een, een dubbel kruis. Ja. ja. Uh, en dan insta, de kunst, de kunst van, Willem, van Willem. En dan kunst is met in plaats van een S met een Z. Uh, een gedicht van Willem, grenzeloos. Ik leef niet op het randje, het randje leeft op mij. De shamaan vertelde me, daar kun je niks aan doen. Het staat zo geschreven in de sterren. Het geval wil dat jij in dit leven het beste, kunst, beste. Kunst kunt maken, maar kunst bij volle maan, aldus de shaman. Vergeef, rustig, rustig wachten, wachten tot, tot de, de shaman, de ga, storm gaat liggen, zei de shaman. Doe, doe niets, niets behalve je werk, de hemel opent zich opent elke keer, die shaman. shaman. Openbare werken 2024. Ruige gehoord. Met vandaag. Nog een keer. Welke? Nou, die laatste. Ja. Verlicht. Verlicht met vandaag. Oh. Aha, hoor je wel. Verlicht morgen met vandaag. En nou nog één keer dan de psilist. De zin van het leven is dat je er zin in hebt. Oh nee, dat zin was zin oh, zin zin. Zin man. Maar die is ook leuk, die kan je erbij houden. En uh, even denken hoor, wat was de? Oh ja, als het vrouwelijke en het mannelijke samengaan, dan glimlacht de eeuwige geest. Glimlacht glimlach toen dawn. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. nooit zo'n retenspannend concert meegemaakt hier op de Podium. Dus tot straks om vijf uur. Zijn verrassing trad een vrouw binnen. Een blanke vrouw in vreemde kleren. Zoals hij ze nog nooit op blanke had zien dragen. Hij voelde dat ze een priesteres was. Een priesteres van de vijand. Een ondragelijk pijn aan bezit van zijn lichaam en zijn ziel. Zijn geest en zijn totemdier. Nu waren ze zelfs doorgedrongen in zijn visioengroep. Nu werd hem in het uur van zijn wanhoop ook nog het allergrootste verdriet aangedaan. Ze zouden zijn visioen groot ontheiligen en opennemen. Nu wist hij zeker dat alles verloren was en dat de grote Geest hem en zijn volk verlaten had. De vrouw kwam op hem toe. Hij verstarde als een oude boomknoet. Hij wilde hier niet zijn. Hij wilde deze ultieme vernedering niet meemaken, maar zijn lichaam weigerde iedere beweging. Zijn hand zocht naar zijn mes om de indringsten te doden maar er ging alleen een lichte zittering door zijn arm. Tot zijn verbazing zag hij dat de vrouw huilde en in diepe eerbied voor hem neerknielde. Zo bleef ze zitten en zijn verwarring werd zo groot dat hij de pijn vergat. Hij wilde haar iets vragen, maar uit zijn keel kronk droog gerasp. Toen hief de vrouw haar hoofd op en sprak in zijn eigen taal. Gegroet, medicijnman, gegroet stem van de geest. ...gegroet verblijfplaats van wijsheid. Hij bewoog zich niet... ...maar wachtte ademloos af. Alleen zijn oogleden... ...knipperden even... ...ten teken dat hij nog leefde... ...en dat hij haar hoorde. Ik heb mijn lichaam verlaten... ...ging ze verder. Ver over de oceaan... ...in het thuisland van de Blanken... ...ligt mijn lichaam in trance... ...om u in opdracht van de grote geest... ...een boodschap te brengen. Een boodschap die gelijk... ...verschrikkelijk en heerlijk is. Ze wachten even en weer knipperde hij met zijn oogleden. De enige beweging waartoe hij nog in staat was. O, nobele man, uw einde is gekomen. En na u zal er geen sjamaan meer opstaan... ...door wie de stem van de grote geest tot uw volk zal spreken. Dat is het vreselijke nieuws. Maar als de laatste van uw volk is gestorven... ...en zelfs de heilige namen van uw stam vergeten zullen zijn... ...dan zult u herboren worden als blanken, ...ver over de oceaan. En als blanke zult u de stem van de grote geest laten klinken... ...in het land van de vijand... ...en hun kinderen zullen naar u luisteren... ...en langzaam en zeker zullen de kinderen van de blanken opstaan... ...tegen de blindheid van hun ouders. Zo zullen zij zullen in Indianen veranderen... ...zonder dat hun ouders het kunnen verhinderen. Al uw wijsheid... En uw magische planten en uw kracht zullen zich verspreiden onder de blanken. En zij zullen onder de invloed komen van de grote geest. Wat ze ook zullen proberen om dit te voorkomen. Ten slotte zullen ze als kinderen van Wakantanka terugkeren naar dit land. Om samen met de indianen en de inheemse volkeren die de vernietiging overleefd hebben... een nieuwe wereld te beginnen. Dan zal de volgende wereld, die nu alleen nog langs het pad van de dood betreden kan worden op aarde gemanifesteerd worden. Er zal een nieuw leven zijn, groter nog en mooier dan uw volk op zijn mooiste momenten heeft beleefd. Zo oud als u bent als mens, zo oud is uw volk als volk. En zoals mensen sterven, sterven ook volken. En zoals iedere mens ooit wordt opgenomen in het rijk van de grote geest, zo zal uw hele volk straks voortbestaan in die wereld. Maar u en enkele andere dapperen zullen zich opofferen en herboren worden als kinderen van de vijand om liefdevol wraak te nemen. En ik, ik zal op u wachten, ver over de oceaan, om u gezalin te zijn in de wereld van de blanken. Ik zal u helpen bij het werk dat daar verricht moet worden in de dagen dat de blanken aan zichzelf te gronden gaan. En nu, oude vriend, sterf in vrede en tot ziens. De vrouw kwam overeind uit haar gebogen houding en raakte de verstarde sjamaan met haar vingertoppen aan. Ze beroerde zijn gezicht tussen zijn ogen. En terwijl ze hem aanraakte, zag hij zichzelf in de verre toekomst als een blanke. Hij zag hoe ze achterwaarts de grot uitschuifelde... en met een kushand te woorden, ik wacht op u, verdween ze uit zijn gezicht geveld. Nu stroomden ook de laatste tranen uit het lichaam van de sjamaan. En terwijl zijn sappen hem verlieten, zong hij zijn doodslied, zijn welkom voor de dood, die hem over het grote water ging begeleiden. Nog eenmaal flakkerde de geest in zijn lichaam op en hij riep met zijn stem, Ach, waakam tanka, laat mij nog even leven, laat me terugkeren naar mijn volk om het goede nieuws te brengen. Laat mij hun vertellen dat er een schitterende toekomst wacht in een meer verheven wereld. Toen, hij de, toen hoorde hij de stem waarnaar hij zo lang had gesmacht. De stem van de grote geest. Mijn kind. Mijn kind. Mijn voertuig op aarde. Die in werkelijkheid de onderwereld is. En die mijn leven noemt. De boodschap die je hebt ontvangen... is te moeilijk om te begrijpen voor je volk. Ze zullen niet kunnen bevatten... dat jij en andere dapperen herboren zullen worden als blanken. Hun vijanden en vernietigers. Ze zullen walgen bij het idee dat hun geest in zo'n blank lichaam zal wonen. Maar hem tanka, laat mij dan tenminste een teken geven... dat alles goed is, smeekte de oude shaman. Terwijl hij deze woorden nog uitsprak... voelde hij hoe zijn geest het gewonde en geteisterde lichaam verliet. Hij zag de dood binnen om hem te vergezellen... maar toen verscheen er een oneindig veel prachtiger wezen... dat de dood wegstuurde met de woorden... Heer dood... Ik zal dit kind voor mijzelf begeleiden naar mijn rijk. De dood boog diep en trok zich terug. De shaman voelde hoe hij veranderde in een geweldige adelaar... die tomeloos omhoog schoot uit de schemerige visioengrot naar het licht. Naast hem vloog een andere adelaar, zo mogelijk nog prachtiger dan hijzelf. Hij wist dat het een vrouw was, zijn vrouw. Samen scheerde ze extatisch over het land en de bergen... Totdat ze, het arm, totdat ze het armzalige kampement van zijn volk zagen liggen. Lager en lager cirkelden ze totdat de mensen hen opmerkten en naar buiten kwamen sneller. Ze wezen opgewonden omhoog naar de twee reusachtige vogels... die samen allerlei figuren boven het kamp maakten. Indianen kenden de betekenis van deze figuren... en ze wisten dat er voor hun ogen een groot wonder gebeurde. Dit was ongetwijfeld een boodschap van de grote geest... Ze betreurde het dat het hun er niet was om de teken te verklaren, maar ze voelde dat het een teken van hoop was. Toen liet de adelaar die op de shamaan had gewacht iets uit haar snavel vallen tussen de mensen die zich beneden verzameld hadden. De shamaan zag dat het zijn eigen medicijnbundel was die zij bij zijn dode lichaam in de grot had weggenomen. De mensen raapten het op en begonnen te schreeuwen en huilen van verdriet en geluk. Want ze wisten dat hun medicijnman was gestorven. En ze wisten dat de grote geest hen begeleiden om een nieuw kamp op te zetten in de volgende wereld. Ik zie het ook een beetje zo eerlijk gezegd. En uh, ja, ik, ik uh, kom hier ontzettend veel mensen tegen die... Uh, Diepe banden met de inheemse cultuur hebben ook. En of dat nou jazz is of ayahuasca of, uh, of dans of Het is ongelooflijk wat we allemaal meemaken. En dat doen wij. En ik, ja, dat zei je toch als uh, infiltratie hiervan. Ho ho uh, <laughs> ja. hoe, hoe oud was je toen je dit schreef? Ik zag er net anders staan 1991. Dat... Wacht even, ik kan niet zo goed rekenen. 33 jaar geleden. 33 ja, jaar geleden. Nou, ja. ik vind het behoorlijk visionair. Nou ja, ik ben dolblij dat ik hier zit. En ik zie Rijger toch als een He? klein kampje in, uh, in, uh, ja, in het land van uh, de Blanken. Mm -hmm. en, en als ik dan die typici staan, en nu de laatste tijd heel veel uh, Wisdom Keepers en shamanen. Zijn, en die komen hier en die zeggen: Ja, we kunnen hier eindelijk onze wapens even afleggen. Die zijn natuurlijk altijd aan het knokken voor hun volk, voor de rivier, voor hun... En hier kunnen ze hun muziekinstrument pakken. En hier kunnen ze muziek maken samen. Daar hebben we ook een video van gemaakt, van een vorige samenkomst. Echt schitterend. Hoe heet het ook weer? De Water Song. The Water Song. Op YouTube? Ja. Kan je het zo vinden? Dus je Snow Apple intiet, kan je het vinden. Snow Apple, The Water Song. Ja. Oh ja. En dat is, ja... Een soort van joyful action die, uh, ja, waarbij we eigenlijk meegenomen worden van buiten onszelf om, om, ja, om, om, om dit te gaan doen met die mensen samen. En het, is, het is heel gek, want dit is natuurlijk het, uh, het, het, het, het land waar Nederland was vroeger een Amazonegebied. Het is een en al oerwoud. Nu zitten we hier aan het einde van dat proces. Het is een en al opgespoten, lege plunderd land met een laatste plukje bos. En zij zitten aan het begin van dat proces. Nou, niet helemaal, helaas. Dus eigenlijk, mensen die aan het begin van het proces zitten met die oude wijsheid nog. En wij die hier zitten aan het einde met een nieuw soort wijsheid. Want zij vliegen bijvoorbeeld wel en ze willen vaak diepstuk en dat soort dingen. Dat, uh... <lacht> dat is, een... <lacht> nee, dat is uh, best een decadentie. <lacht> maar. Uh... Dus ja, zij kunnen van ons ook verleren leren, wil ik maar zeggen. Het is. Uh... Ja, een wonder. Het is een wonder. Is een wonder? <laughs> ja, dat je dat toen al schreef, ik vind het zo lijkt op wat er allemaal nu gebeurt. Ja. Ja. Oh. ja. Nou ja, als je het nog wil, er staan nog veel meer verhalen in. En het grappige is, toen ik op zoek ging naar spirituele verhalen, want dat zijn het. Toen kon ik helemaal niks vinden in de Nederlandse literatuur, want het bestaat bijna niet in Nederland. En toen ik goed ging graven, toen kwam ik. Uh, in de jaren twintig en uh, ja, rond 1900 terecht. Heel veel vrouwelijke schrijvers. Phyllis Bottoom, nooit van gehoord. Nee, dat, en, nee, dat zegt. Uh, en, en, en. Nou, er staan minstens de helft van deze schrijfsters, uh, Olive Schreiner. Dat zegt ons allemaal niks. Dus zo, zo ongelooflijk uh, laat het zien hoe, uh, hoe, hoe betrekkelijk het allemaal is. Nou, en, uh, maar dit is een boek wat voor mij nog steeds even actueel is. Echt, uh, ja, daar een hele ja. mooie verhaal in. Ik heb stiekem dat voor mij erbij gepropt, beetje hoogmoedig. Mm. <laughs> is volgens mij nog te krijgen. Waar? Dus de nee, shamaan spreekt. nog iets lezen, He? ik vond het Ja, mooi. maar iets korter dan. Ja, maar dat is goed. Uh, Na nou, dan misschien een paar gedichten. Oké. Okay. Wil jij dat even pakken? Ja. Volgens mij ligt het op de grond. Welke wil je nog een extractuur opnemen? Dat... Welke boek wil je? Nee. Welk boek wil je? Doe maar, dit is de beste alle tijden. Er vol... ja, staat er een op de plank en er ligt er op de grond. Nou, wat leuks, hè? Het is geweldig. Kijk nou eens even. Bye. Ja. ja. ja. ja. ja. Ja, we zijn geen banken. Ja. Ja. De banken zijn er. dat snap ik. Nee, maar Mooi van. Ja, hè? Ja? Mooi. Ja. Niet dat is goed staan. Nee, nee, nee. Oh, die Merel. Ja, en de koolmees en de winterkoninkje. Ja. Dank je wel, lieve schat. Dank je wel. Nou, ik lees gewoon, lukker een paar gedichten voor. Dit slaat ook op hoort. In dit moeras van hebzucht en haat, omringd door de zonvloed van de tijd, vormt Ruigoort een eiland van vriendschap, geworteld in de eeuwigheid. Nou, een beetje zelf worstklopperij, maar goed. Mm -hmm. <laughs> ja. Dit is de beste aller tijden. Terwijl rondom de oude maskers barsten, genieten wij hier van alle culturen het beste. Avocados, yoga, peyote, coca, tantra, sufisme, raga, reggae, raga, muffin, rai, klesmer. Dit is de beste aller tijden. Geen woord dat ik niet zeggen kan, geen boek dat ik niet lezen mag, geen god of duivel opgelegd, geen honger en geen marteling, geen vijand en geen oorlog, geen huwelijk en geen verplichte voortplanting, geen armoede en geen rijkdom. Dit is de beste aller tijden. Maar bijna niemand weet het. Het is ongelooflijk bevoorrecht terwijl de wereld kreunt en piept. Eens even kijken hoor. Ook dit gedicht gaat over Ruig hoor. Langs het stille slingerpad dat ik haast vergeten had, raak ik op het oude eiland dat daar nog steeds ligt in Godetrand alsof we door dromen glijden, langs de grenzen van de tijden, dwars door de geheugen zeven, in voorbije dagen leven. En de moeheid is verdwenen uit mijn bleke spillebenen, want de wereld haalt niet meer al onze visioenen meer neer. Zuiderwind speelt met mijn haar, roert mijn ego door elkaar, en mijn eigen grote geest leidt mij binnen op het feest, Waar ik naast een goed glas wijn nectar mag slurpen. En Ambrosijn. Ja, ja. En eens even kijken, vinden jullie het nog leuk dan? Ja, ja. Nee. Nou, nou, nou, nou. Ja. Heb je dat gedicht ook? Dat staat er geloof ik niet in. Van Met Tante Jans. Ja, dat heb ik wel. Ja. Dat vind ik ook een leuk gedicht. Ja, dat heb ik wel. Ja, gedicht. het klompje van Tante Jans. Ja, dat is een beetje een. Uh... Een smartlap, een, smart een slager. Een slager, even kijken hoor. Tante Jans is namelijk uh, een van de weinige mensen... ...van de oorspronkelijke bewoners van Ruigoord... ...die uh, nadat we gekraakt hadden ja, stand heeft gehouden... ...in uh, wat nu een prachtig atelier is, het eerste huis om de hoek. Zij is hier geboren en, uh, ja, en getogen. Ze was eigenlijk zo tachtig toen wij kraakten. En ze, had, ze leefde daar met haar broer. Ze had nooit een, een, een, een man gehad. gingen geruchten. Maar... En uh, eigenlijk, ja, haar broer had met de hondenkar hier nog in de buurt boodschappen rondgebracht. Het was een unicum, Maar ze zei, wij gaan niet weg, wij gaan niet weg. Dus ze bleven blijven zitten tot het einde, dat wil zeggen tot het jaar 2000. Nee, ze zijn iets eerder uh, gestorven. Maar die tante Jans die, die vertelde mij op zekere dag dat ze een hele oude fles wijn had gekregen, moezelwijn. Want er was hier een, Duitse, een paar Duitse soldaten ingekwartierd. En er was een hele knappe Duitse vaandrig bij. En daar was ze een beetje verliefd op geworden. En die ja, had toen hij op verlof in Duitsland was geweest, in de oorlog dus allemaal, een fles wijn voor haar mee teruggebracht. En ze vond mij zo op hem lijken dat ze mij die fles wijn heeft geschonken, in 1975 of zo. Die, die helemaal verzuikerd was. Ja. <laughs> nou, die tante Jansen is eigenlijk... Ja, even kijken hoor. Uh, Daar staat het. Ja, dat 72. 72. Gaat ook weer over ruig, hoort allemaal. Nou, het is wel een inspiratiebronnetje geweest. Yes. Betoverd eiland, bassend, krassend, fluitend, kwakend, krakend, huilend eiland. Zomernacht op het oude ruigoord. Met gesloten ogen sta ik op het kruispunt. Vage stank van schaamstad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem.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 voorbij de onzichtbare drempel van de snelweg, bewaakt door grimmige engelen van uitlaatgas, raast de horde onverdroten voortbordurend aan een lijkwaarde voor moeder aarde. Eens klapt ze op een krekel, zachtjes loeit een koe, tevreden knorket, knort het varkentje. Alles ademt rust, als in transe. Sta ik onder de oude bomen van Ruighoort. Mooi, dankjewel. Oh. Nou, ik heb hier nog wel een gedichtje, dat is uh, ja, dat is eigenlijk gebaseerd op het surrealisme. En dat is ook een van de dingen die, uh, ja, waarvan ik het gevoel heb dat via, vooral via Simon, Simon Finkhoog in Nederland en nog enkele anderen, is dat uh, surrealisme en daarmee ook het dadaïsme en daarmee alles wat een beetje leuk is in de literatuur en wat iets uh, te betekenen heeft in de, ja, eigenlijk na de oorlog in, in de literatuur van Nederland teruggebracht. Want Mensen als de Braak en, en, en Perron, die waren daar ver op tegen. Die vonden het allemaal flauwekul. Ja. En, uh, maar het surrealisme had natuurlijk... Het was ook een beetje een mannetjesclub, tot op zekere hoogte. Nu pas zien we wat een ongelooflijk belangrijke vrouwen daar ook een rol gespeeld hebben. Eleonora Carrington, Dorothe Dorothea Tenning en nou, uh, nog veel meer. En uh, een van de dingen die, het surrealisme in, die mij altijd hebben aangetrokken in het surrealisme was... Uh, de theorie van de androgyen is dat de mens in oorsprong uh, androgyen was. En dan krijg je een soort belachelijk verhaal van een bal met vier armen en vier benen. En ik geloof ook nog twee hoofden. Maar de bedoeling is volgens mij dat de mens in oorsprong zowel mannelijk als vrouwelijk was. Zo dus zowel beschikte over de linker- als de rechter hersenhelft En de, ja, je ziet dus eigenlijk al uh, op bladzijde 1 van de Bijbel dat God... Uh, het vrouwelijke, vervloekt. En waarom? Omdat ze de wijsheid aan de man schenkt. Nou, als je daar dieper over nadenkt, dan denk je, hé, hey, dat is nogal wat. Maar goed, het surrealisme spreekt dus over het terugkeren. De volgende stap in de evolutie is eigenlijk de, het herstel in ieder mens van de oorspronkelijke androgyen. En dat zou je in moderne taal kunnen vertalen, de emancipatie van de vrouw en de evracipatie van de man. Dus toevallig past het goed in Nederland en in het Engels: de emancipation of woman en de emancipation of man. In het Duits, emancipation, e-vrouw, Ja, het kan ook. Wel. Maar goed, in ieder geval in de kerk van Ruigoort, daar was ik super trots op: dat, uh, dat op zekere dag het katholieke kruis, wat op de toren stond, door de bliksem getroffen werd en als een soort van zwaard van Damocles boven de ingang hing. Wie durft hij nog naar binnen? Want dat ding kan niet op je kop vallen. Dat ding dan maar <laughs> in een kabel. Dus dat hebben we er als de bliksem afgehaald. En, uh, en wat hebben we erop gezet? Eigenlijk het, ja, het symbool van het ballongezelschap, Dat is uh, nog een heel verhaal. Maar het, dat, dat symbool komt er eigenlijk op neer als je het afpelt. Als het, of als het vrouwelijke en het mannelijke samengaan. Dan glimlacht de eeuwige geest. Dus het is eigenlijk een symbool van, ja, je zou kunnen zeggen de complete mens. Ja, dat, dat zijn de ogen. Dat is de psi, de geest, hè, die letter psi, die glimlach. En dan de bovenkant, die drie, dat is eigenlijk een symbool voor het vrouwelijke, de joni En dan die stok met die ballen. Ja, die man heeft wel een beetje grote ballen, maar een beetje fantasie maakt je dat toch een, een samengaan van. Dus... Uh... Ja. Maar anyway, dit uh, gedicht is daarop gebaseerd en uh, ik zie het in Ruiggoed ook echt enorm gebeuren dat er enorm veel uh, vrouwen op het ogenblik, nog zeker in vrouwenlichamen, maar dat wordt gelukkig ook steeds meer fluïde allemaal. Het <laughs> is zo ontzettend leuk dat die hele androgynie ook gepaard gaat met die uh, genderfluiditeit. Dat is uh, toch wel heel speciaal. Even kijken hoor, waar staat dat ook weer? Ah, ah, ah, ah, <laughs> Nou, nee, je kan gewoon een speld horen vallen, zeg. Ja, <laughs> één. Jeetje, je, staat het nou? Nou, je geeft iets om over na te denken. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, Nou, dit is een beetje filosofisch. Het begint met een citaat van André Breton. Hè. Dat was een van de... Nou, pauze mag je niet zeggen, maar dat was toch wel een van de... Veel vrouwen hebben toch wel geklaagd over hem. Dat hij niet uh, genoeg aandacht had voor hun stem. Maar hij heeft geschreven... Het is essentieel, hier en nu... om de oorspronkelijke androgyen... waarover de mythen spreken te realiseren in ieder mens. En het is zeer wenselijk dat deze androgyn in onszelf wordt gerealiseerd. En dan zegt, dan zegt dat gedicht... Wees voorbereid, lieve mensen. Begrijp de voortekens. De, creatie, de creatieve evolutie van deze tijd is duidelijk. Harmonie tussen het vrouwelijke en het mannelijke creëert een geweldige nieuwe kracht. Zo binnen, zo buiten. Zo beneden, zo boven. Volg geen leiders, leid geen volgelingen. Sluit je aan bij hen die van je houden, zoals jij liefgehad wil worden. Elk wezen in de natuur wil tot bloei komen. Iedere man of vrouw kan tot bloei komen. Heb het vrouwelijke lief, zodat ze het mannelijke weer vertrouwt en zich durft te laten zien. De vrouw zal dan haar oerkracht hervinden... Het vertrouwen en de liefde van de man zullen haar ondersteunen om de hoogste en diepste wijsheid van Sophia, Justitia, Demeter en Isis terug te vinden. In ruil daarvoor zal zij de man inwijden in het eeuwig vrouwelijke. Wij beginnen dit verhaal als halve wezens, een man of een vrouw, of nu fluïde. Het doel is een volledig mensen worden, volledig, vol en ledig. Links en rechts in evenwicht. Geëmancipeerde vrouwen en geëvrouwcipeerde -e mannen. Dit is de kroon op de schepping. De volgende stap. Nou, aan het werk jongens. Goh, wat een heerlijk gehoor. oh... Wat zal ik mee eindigen? Wat ben je mooi met je neus en je oren, met je billen en je kut van voren. Wat ben je schitterend herboren, oude vriend. Wat zat een vrouw je goed? Je, je ruikt naar nou bloesem en, en echt menstruatiebloed. Weet je nog, hoe we eeuwen geleden in elkaars, in elkaars armen zijn overleden? Ik was vrouw toen, jij was man. Nu omgekeerd. Dat komt ervan. Nou. nou, applaus Hoe maken we het gezellig? In Polonaise Is het klassiek concert ook in de kerk? Is het nog? Ja, ik geloof dat het een klassiek concert is kan ja. doen? Nee, ik denk het wel mooi was zo Mooie nou handen, ja, dankjewel. Heel dankjewel. Ja. Ja. Ja, mooi. Nou, ik, dankjewel. Ja. Dank jullie wel allemaal. Ja. Bedankt voor je mooie oren. Nou, jullie bedankt. Ja, dank voor je, bedankt je mooie bedankt. oren, want anders ja. heb ik er ook niks ja. aan. <laughs> ik heb het heel lang voor ze oren, dit soort verhalen oh, Het Dit is zo 30 jaar oud, dat verhaal. En die gedichten, jongen. De... En nu, eindelijk, op een of andere manier. Alsof het, uh, mensen denken van, hey, hé... Dit <middellische> ring bel. Ja. Dat vind ik echt super leuk. Ik dacht het. Overal staat een tijd voor jou. Ja, nou ik ben blij dat ik het nog meemaak. Ik heb eigenlijk nog maar twee maanden te leven in dit lichaam. Oh, pas ook voor dat boompje. Oh ja, boompje. Ja, ik weet niet hoor Het was erg tussen de benen het is een Het is een symbool voordat de natuur zich weer door het asfalt uh, wringt. Ja, maar het valt nog mee. Er zit een bank tussen. Dan pak ja. je dat. Als je, nou, als je die banen even tussen je benen koestert. Als je die blaadjes nou even tussen je benen koestert en troostroespreekt. Ja, handwarm. Dat is niet zo goed. Nee, we moeten er een, een hek omheen zetten. Ja, ergens wel. Bij binnenkomst alles. je bij ook. Hey, Ayan. Nou, het <tot> is leuk man. En doe je do goed aan wie? 24.